Gisteravond, kerstavond, meldde de paus nog met christenen in een Iraks vluchtelingenkamp op de vlucht voor het geweld van IS. Hij vergeleek hun situatie met die van Jezus in de nacht van zijn geboorte. Yes. Straight and mistletoe, we smoking. I ain't joking, can I get amen? For us, a region for of season is for murder and mayhem. Silent night, that's when I creep like Santa Claus. verscheidenheid is verstikkend. Verscheidenheid zonder eenheid is loszand. Nederland is meer dan 17 miljoen selfies. Net niet live. Niet, dank je Willem, dank je Willem. Maar niet heel veel meer, Willem. <laughs> nee, dat, dat, nee, dat blijft ook bij. 17 miljoen selfies. Mensen, welkom bij de kerstuitzending. grote kerstspecial special Yeehoe! van Net niet live. Ja. Tweede kerstdag. Feliz Navidad, mec. Bon Noel. Bon Noel, wipje van mij. Merry Christmas. Godverdamme. Goed. Ja, ja, dat was een speciale kerstintro, hè? Ja, dat was verschrikkelijk slecht. Ja, maar dat, dat, was. Is, dat, dat is ook kerst is ook slecht. Slecht ja, intro. Ja. Maar wel... Uh, Ik ben kapot. Die, die, wat, wat de pauze gezegd heeft. In het begin. Ja. Hoe is het? Hij, nee, hij vergeleek. Christenen in vluchtelingenkampen in Syrië. Alleen de christenen. Met Jezus in de... Zijn geboortenacht. Wat is dat voor vergelijking? Christenen die, die, die uh, omkomen in een vluchtelingenkamp? Dat er een kans dat er Jezus. Jezus op om was gekomen in die nacht, Mick? Ik heb geen idee. Ik, ik, ik heb de keizer, voor. die was een... Ik, Kerstmis ik, is uh, voor mij schule. De keizer had gewoon dat er een baby geboren werd. En uh, dat... dat, dat, dat, dat uh, die had, ik vond van God, van iemand, dat dat, dat uh, de, de verlosser zou worden. En dus ging Romein al nog massaal op zoek naar dat babytje. Om dood te maken. Om dood te maken. Oh. En dus moesten hun vluchten, vluchten, vluchten. Merry Christmas. Ja, het is... Uh... Zo. Kijk heb, ik, heb, ik heb van het een, een fantastisch goede kerstfilm gezien. Ja? Ja, en een beetje de nou, naam Santa's... Angels, precies. En dat was echt briljant, Want daar, daar slacht de, de kerstman echt alles in ieder geval af. Dat was Ja, Dat was leuk. Hij kwam oorspronkelijk één keer in de duizend... 500 jaar geloof ik, kwam niet uit die put. <laughs> maar nou was even van zijn eerste quotes was... Ik got a message. It's gonna be Christmas every day. En hij deed echt... Ja, vooral de stouten. Maar die slachten die ook echt af jongen als een ja, maar dat als het, beest. Het is wel de waarheid. Want het is natuurlijk een pagan uh, feest dit, hè? Ja. Pagan, meer pagan ga je niet krijgen. Meer heidens, moet ik zeggen. Heidensfeest. En daarom op een heidensfeestje... Ja, daar horen wij op uit te zenden. Aangezien de hele media... Inclusief de alternatieve media... Allemaal winterslaap houdt. Allemaal zitten allemaal, zitten de op dit nu. Wij niet. Moment, Zitten wij hier gewoon te werken. Kijk. Ja. Terwijl wij gisteravond ook een uitputtingsslag hebben gehad. Hè? Zo. Je hebt ook gekoemette, hè? Ik ook. Ik, ge goumet, ik ben kapot, nee. Wij zijn gemiddelde Nederlanders met ons Gometten. Ja, terug naar graag wat. Dan word ik op het journaal. Bij, uh, zowel RTL als bij NOS. Want daar gaat het de hele week over. Over dit soort feitjes. Als wij feest vieren wij Nederlanders. De meeste Nederlanders hebben goumet. Ja. Of zijn nu aan de Of zijn de leftovers. De, de, de rest is aan het wokken. Ja. Wij zijn eruit. En wij hebben nieuws. En wat voor nieuws. Ik denk dat we moeten beginnen, hè? we hebben het helemaal niet over gehad, hè? Maar we beginnen denk ik maar gewoon met, uh, met Peter, hè? Want je hoorde hem, je miste hem. Nou, missen is een groot nee, missen, woord. Missen, niet. missen is een groot woord. Maar we misten hem net al in onze intro. wat hij altijd hier naartoe komt rijden. Ja, en ik zag hem wel, hij zei wel zo, ja. En de rond. krakeling altijd opvreed. En nooit een nieuwe, nieuwe zak neerzetten. Nooit. En met Pasen nodig ik hem helemaal niet uit. En... Eitjes. Vorig jaar hebben we geen witte eitjes meer. <laughs> maar Peter was het nieuws. Heb je het meegekregen? Ik heb een vraag misschien iets van meegekregen. Peter Witwassen, de weet, Ik weet dat, dat die, die moord op Els Bosch die is weer uh, actueel, bij. En Laten we het zo stellen. Als een zaak gewitwast moet worden of gedraaid moet worden ergens heen... Een, een, een, ...een dader moet aangewezen worden die het niet gedaan heeft... ...omdat moet afgeleid worden wie da daadwerkelijk achter de... Meestal doet hij dat altijd met de moord op Marianne Vaas. Ja. satanische lustmoorden. Die draait hij dan David de moordzaak. Weet ik veel wat allemaal. Putterse moordzaak. Ik roep maar wat dingen. hoor lijkt je wijze. Maar altijd is Peter de Vries nodig om, om een bepaalde richting op te sturen. Witwassen. Zo, zo ook nu bij de moord op Bos, En dan weet je dus dat de vermoedens die wij eerder uitgesproken hebben best eens waar kunnen zijn. Nou ja, laten we zo zeggen. Het politieonderzoek heeft toen uit een, een dik uh, demming dossier gevonden bij haar thuis. Dat is iets wat, ik, wat uit de politie heeft gevonden en wat de politie heeft vastgesteld is dat er uh, heel professioneel te werken is gegaan. Dat er geen vingerafdrukken zijn achtergelaten. En, ja, dus dat het best een professionele li liquidatie moet gaan. En niet echt een roofmoord ja. waar ze het ons op wouden laten lijken. Hè? Ja, nu schuiven ze dus helemaal een kant op... en dat je in, in gedachten moet houden dat vingerafdrukken gevaar Ja. En dat denk ik dus, je dat gaat gaat tot uiteindelijk komt. Els Borst is minister geweest van Volksgezondheid. Ja. Wat je er ook van vindt. Uh, ze heeft toen wel... Uh, je weet dan dingen. Je hoort dingen vanuit de GGZ en vanuit het uh, bureau jeugdzorg. Ik noem maar wat dingen. Ja. Jeugddetentie. Kinderen die weggeplaatst Leefzorg, worden. Jeugdzorg, jeugdzorg. Ja, jeugdzorg. Dat daar nog wel eens. Uh... Maar kinderen verdwijnen. Ja, moet het zo stellen. En je, en je weet, je moet je bek houden. En dan ben je 80 jaar en heb je zoiets van. Het doet pijn. Je gevoel zich van. Je moet er openbouwen. Fuck it, ik, ik ga me erin verdiepen en kijken wat er van komt. En dan word je doodgevonden in je garage. Nou, dat is ongeveer het verhaal zoals wij het kennen. Het wordt nu gedraaid door Nieuwsuur. Ja. Nieuwsuur heeft, um, had een uh, 15 minuten durend onderwerp. Waarvan ik 3,5 minuten overgehouden heb volgens mij. 4 minuten. Ja. Dan zat allemaal de begrafenis erin. En zielige muziek. En pechtel is dat te lullen. En heet hij Jan ter Lau, geloof ik. Ze zitten te lullen. En allemaal mensen vallen. Ja, te lullen. Allemaal heel D66. Misschien die hele geschiedenis nog een keer helemaal na wat er gebeurd was. Nou, dat weten we weten het dus allemaal. Uh, ik heb alleen Peter erin laten zitten. Die hoor je. En de andere kerel die je hoort, dat is um, Henk Bril. Dat is de. Nou, zeg maar ietsje. Ja, echt een, dat is echt een uh, shiel. Ik moet zeggen een. Uh... Is het niet al een keer eerder bij een zaak van Peter? Oh, zou me niks nou, hij, hij, hij leidt het onderzoek volgens mij naar de moord op Elsborst. Ja? Of, of doet het is woordvoerder voor de media, weet ik veel. Maar nou joh, ja, ik zou zeggen, luister zelf. Dit noemen wij nou een gevalje witwassen. Of misschien heb jij een andere mening. Dat horen we zo. Het onderzoek naar de moord op oud-minister Borst dan nu. Daarin heeft zich bijna een jaar na de moord alsnog een tipgever gemeld die voor een mogelijke doorbraak kan zorgen. De tipgever met een medisch beroepsgeheim durfde niet rechtstreeks naar de politie te stappen... maar hij of zij durfde wel de concrete naam van een patiënt... die mogelijk de dader zou kunnen zijn, aan Peter R. de Vries door te geven. Vaak Er is dus niet gebleken van een, uh, van een motief in de relationele sfeer. Er is niet gebleken van een motief in de politieke of religieuze sfeer. Er is niet gebleken van een motief uh, in naleg van een crimineel feit. Dus om die reden zijn we vooral uh, doorgegaan op het motief... ...met um, meer waarschijnlijk motief... ...dat het iemand is geweest met een psychiatrische stoornis... ...maar het zou ook nog wat anders geweest kunnen zijn. Maar dat is, is de meest plausibele hypothese... ...die je nu handhaaft. Ja, dat is de, de, het, het scenario wat we nu nog het meest waarschijnlijk achten. Ja, dat is toch... ah, punt 1. Je bent een, een, een, een arts of een weet ik veel wat... Ja. ...je hebt een medisch beroepgeheim... Ja. ...dat wil je niet schenden... Ja. ...en dan denk je op een gegeven moment... ...kom je tot een beslissing voor jezelf... die je zegt, ja. nou, nah, dit kan ik niet meer dragen... Dan ga ik naar Peter R. de Dit moet ik naar buiten brengen. Ja. Je durft niet naar de politie. Ja. Maar wel naar Peter R. Vries. Dat is een beetje raar. Want dan weet je zeker dat het geschonden wordt. Ja. Je ja. 100% is zeker in alle het nieuws. Ja, dat is wel Ja. Dit is er dit, dit is er zo dik op. Dit stinkt. Uh... Dit, dit, dit roepen wij al bijna 80 uitzendingen. Ja. En daarvoor schreef ik over. Dit is wat Peter doet. Ja. Dit is zo ziek. Uh, je hoort hem zo ook nog, hè, met zijn bromstermetje. Ik ga het even uitleggen waarom ze bij hem dan gekomen zijn. Voilà. Uh, uh, deze zaak ben ik zelf betrokken geraakt, omdat een aantal mensen mij benaderd heeft uh, ah, met even tips. Even. En die tips heb ik weer doorgespeeld aan het rechercheteam. En ja, voor je er erg uh, in hebt, zit je er dan uh, eigenlijk in. Uh, uh. Wat dat is nou wat Peter Ervries zogenaamd doet? Erin zitten. tips krijgen en die doorspelen aan de politie. Ja. Dus deze arts, die niet met zijn informatie naar in de politie wilde. had kunnen weten dat Peter en de Vries daar wel weer naar de politie zou gaan. Ja. Gelulden ze. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja dan ook het vingerafdrukken verhaal, hè. Professionele moord. En dan iemand die zo ziek in zijn kop is dat hij uh, gewoon maar dat gedaan heeft. Ja. Die heeft ook meteen, omdat het zo ziek was in zijn hoofd, dat hij meteen alle, alle vingerafdrukken sporen. Sporen weg. Not a problem. Zit je er dan eigenlijk in? Je zit er altijd in, Peter. Wat waren dat voor tips? De meest serieuze tip kwam erop neer dat er gewezen werd naar een persoon... die als patiënt in een uh, geestelijke gezondheidsinstelling verbleef... en die daar in de buurt uh, actief is geweest. En uh, ook in de buurt van uh, Elsborst. Er is in contact geweest met de psychiatrische instellingen in de omgeving. Dat heeft de hoofdofficier persoonlijk gedaan om contact te hebben met... Uh, met de directeur van de instelling om, om duidelijk te maken wat we graag willen. En uiteindelijk zijn we natuurlijk contact gaan zoeken met mensen uh, die uh, zichzelf gemeld hebben. Of die in ieder geval zeiden van ik kan misschien wel iets zeggen. Ja. Er zijn geheimhouders die zich gemeld hebben. Ja of het nou geheimhouders zijn om mensen laten we zeggen die in zo'n instelling werken maar iets bijzonders zien hebben. Dat laat ik dan even in het midden. Maar het is wel zo dat in ieder geval mensen zich gemeld hebben die zeggen van ik heb tegen mij wel iets bijzonders opgevallen. No. Want even concreet, stel je nou voor dat een psychiater inderdaad iemand op zijn bank krijgt die zegt: Oh jee, ik heb Els Borst vermoord. <kijf> wat dan? Dan is het aan de psychiater zelf wat hij daarmee doet. Wat vindt u daarvan als politie? -appart? Ja, ik, ik respecteer dat. Ik vind dat een, een, een, een recht dat we met elkaar afgesproken hebben. U heeft een tip uh, van een zogenoemde geheimhouder gekregen. Wat heeft u daarmee gedaan? Nou, die tip wijst heel concreet naar een uh, patiënt in een GGZ-instelling. Met een heel verhaal eromheen, uh, waarbij gewezen werd op uh, afwijkende gedragingen. Een uh, psychische staat waarin deze persoon verkeerde. En uh, ik heb dat hele verhaal aangehoord en opgeschreven. En met toestemming van de tipgever doorgespeeld aan de politie. Maar de tipgever wilde zelf absoluut niet met de politie spreken. Uh, Peter R. legt ons uit dat de geheimhouder die niet zelf naar de politie wilde gaan... zich bij hem heeft gemeld met de concrete naam en dat hij die informatie aan u heeft doorgegeven. Klopt dat? Ik ga verder niet in op de tips die we ontvangen. Ja. De muziekje ook. Hebt u hoop dat deze zaak tot een goed einde komt? Ja, dat gaat wat mij betreft lukken. Ja. En wat ja. de feiten betreft ja. die u kent? Ja, dus als je kijkt naar wat, datgene wat we nu al aan het onderzoeken zijn... Hè, en, uh, en de mogelijkheden die we nog hebben... Uh, heb ik een uh, goed gevoel bij de afloop van deze zaak. Ik ook, maar ik niet eigenlijk. Nou, ik ben ervan overtuigd dat hij, hoe hij wil dat de zaak afloopt. Dat wel, dat wel. Zo gaat hij aflopen. Ja, dat wel, ja. Er wordt straks iemand geframed, of, of weet ik, het beroepsgeheim. Is een hoor, die, die laten ze nog bekennen ook. Ja, dat is makkelijk gedaan. Ja. De meesten zijn toch al gehest Ja, ze zijn waarschijnlijk een half jaar lang op ingebeugd van, hé, elf wordt vermoord. hè. Ja, ik heb toch al een van die medicijnen waar ze helemaal beïnvloedbaar als pest zijn. Komt helemaal goed. Ja, en, en, en, en daarbij, ik heb er eerder in de show gezegd, ik ben, ik ben tegen moord, maar... Ik vind El borst houd ik nog niet iets bij dat is het, wat echt wat een nationale held is. Nee. Nee. En om nou iemand er dan neer te leggen. Nee, dat hoeft niet. <laughs> ja, ook weer. Er zijn slechter gegaan. Ja, ja. Beter. Ja, nee, er, er zitten nog slechter aan de macht. Uh, ja, je hoeft er niet voor gestudeerd te hebben, dan om het te... Dit stinkt als de hel. Maar de politie. Die kwam een dag later, naar aanleiding hiervan, hebben ze ook naar buiten gekomen. En die nemen dit helemaal niet serieus. Nee? Die hebben er geen reet aan, eigenlijk, met andere woorden, aan dit, wat hier nou geluld wordt. Want? Ja, dat ben ik een beetje vergeten. Dat is, dat is een deftige taal. <lacht> ze mogen het niet gebruiken, zeg. Nou, ze zeggen het niet met die woorden zoals ik het nou zeg. Ja, Maar, maar fijn. ze zeggen van, het, het heeft ons niet, het heeft het, ze zeiden. Ook, ik herinner me weer. Het heeft het onderzoek niet in een stroomversnelling gebracht. Dat zeiden ze. Ja, want het is helemaal Nee, het is gelukkig. Ja. Want sowieso slaat nee, de politie niet eerst, maar kan, Peter de Vries kan, die kan van alles verzinnen. Als je ja. in een normale situatie, stel dat Peter de Vries gewoon een eerlijke uh, crime fighter was. De politie is gewoon de politie die voor onze op belangen opkomt. Mm -hmm. Dan kan Peter de Vries toch niet, niet uit naam van iemand anders met geheimhoudingsplicht zeggen. Ja, maar dat dat en die, die patiënt. Nou, Oké, okay, dan is goed. Dat is mm. toch een bewijs van Limmeloo? Ja, maar uh, zo stof met meer van die zaken. Ja, hè? Het bewijs is allemaal onzin, via via bewijs. Ja. Maar als iets niet naar, buiten, niet naar buiten mag komen... en de rechtelijke macht is allemaal... dat weten we, ja. sinds de Demming verhaal. is allemaal een corrupte... als je iemand veroordeeld wil krijgen... kan heb een zien en zo... Veroordeelde veroordeel je je, oh, ja, zeker. Heb je. Bewijs of geen bewijs. In die zaak daar hebben ze heb totaal niks. Dat is allemaal. Uh... Als je vast moet, moet je vasten. Uh... Ja, nou, zo werkt het. Goed. Witwasserij van Peter de Vries. Valt me toch van die tegen. Ja, hè. Nou ah ja, daar zat zoveel potentie in. Ja, dan hadden we de, de, de, het kerstprimeurtje... wat we een paar weken geleden hadden, denk ik. Wat dan? De, de, de, de, je, je had uh, Harry Potter. Je had uh, The Lord of the Rings. De kerstfilm, ik. Oh ja, de, de, de, de kerstfilm. Interview. De interview. De interview. Goh. Niemand, niemand, helaas... ...in de wereld hem ooit te zien zou krijgen. Gewoon Zo niet aan <laughs> hem teruggetrokken de bioscopen wou ook niet draaien. <laughs> Alleen twee dappere kleine mannetjes in Wageningen. Die zeiden al van, nou die film die gaat nog voor de kerst. Nou voor oud en nieuw en gaat die nog, bam. Ja, Zullen we dat even, eerst even gewoon bij het begin beginnen? Als we al die clips niet draaien, Oké. Okay. Toch? Oké. Okay. Of hou je het er allemaal vanaf? Jij wou gewoon onderuit <laughs> hè? Jij wou er onderuit. Nee, nee, nee, nee. Vorige week hadden we inderdaad breaking news. En toen hadden we het eigenlijk als een klein itempje zo van wat een onzin, weet je wel? Ja, ze, dat we wel. ze zeggen dat Noord-Korea het gedaan heeft en ze schappen die film, wat een onzin. Ja. Maar die onzin werd in de VS heel anders uh, gezien. Echt helemaal compleet los. Drie, vier dagen lang, compleet chaos. Nee, helemaal meer nergens anders mogen. over dan dat. Echt tot een idiote Het was toek. dus, uh, uh, we helemaal aan het begin terug er, er, er komt een film. Die heet de... De De Interview. De Interview. En die gaat over een, een moordaanslag op Kim Jong-un van Noord-Korea. En het verhaal wat nou nodig is, is zogenaamd dus de Sony-server is gehackt. Ja. En daar krijgt Noord-Korea de schuld van, want die hebben de Sony-server gehackt... omdat ze niet willen dat die film uitgezonden wordt. Ja. Ja. Daar, daar komt het op meer. Daar komt het kort op meer. Ja. En iedereen met een paar hersencellen weet van, wat een onzin. Iedereen een met een onzin. paar hersencellen wist, ja. dit is een, een, een, een ja. hele cheap-ass... Native Advertising. Ja. Maar ja. <laughs> hoe moet ik dit beginnen? Oké, okay, we beginnen met NOS van vrijdag. Een dag na onze show. Ja. Ik dacht eigenlijk van, ja, nou, hier horen we niet heel veel meer van. <laughs> Het ging maar lol erop. Um, want de FBI, FBI had bewijs. FBI wist het zeker. Dat is, het. dat is waar. De FBI zegt dat er voldoende bewijs is dat Noord-Korea achter de computerinbraak bij Sony zit. De software die tijdens de hack is gebruikt, is ontwikkeld door noord koreanen De daders wilden voorkomen dat de komische film The Interview uitkomt, daarin wordt een moordaanslag voorbereid op de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Film werd uiteindelijk ingetrokken nadat de hackers dreigden met aanslagen. Zo is het zeker. Het bewijs is dat het uh ze noemen het mal malware, ja, klein programmatje of, of uh, een soort van virusscriptie. De programma's die toegevoegd zitten aan een programma dat je download. Ja, ze noemen het malware, maar het is helemaal geen malware. Het is allemaal een groot verhaal. Um, en het bewijs is dat in dat programmatje dat was geschreven met een Koreaans, als ik het goed vertel, een Koreaanse toetsenbordindeling, traditioneel Koreaanse toetsenbordindeling of ja. schrijfwijze. Ik weet het niet heel precies meer. Uh, en dat is dan het bewijs dat Noord-Korea erachter zou zitten. Nu Want er wonen geen Koreanen in Amerika. Uh, nou, nu schijnt het zelfs zo te zijn dat Noord-Korea op een gegeven moment uit pure afzetten tegen Zuid-Korea of zo, uh, dat de, de, die traditionele Koreaanse schrijfwijze of zo al lang heeft laten vallen en dat die een of andere raar iets aangenomen hebben, ...waardoor het lastig te communiceren is tussen ja. jou. Dat weet ik niet helemaal zeker, dat heb ik gehoord. Uh, no Agenda show van de afgelopen week, die twee uitzendingen, die zitten de borden vol mee, als mensen het willen luisteren. Maar um, dat is dus het bewijs en er zat hardcoded een, uh, een, een pad in naar de bestanden. Ze wisten dus met andere woorden precies waar ze op die server moesten zijn. Ja. Wat raar is. Behalve als je weet dat er 7000 mensen bij Sony van de technische divisie afgelopen jaar ontslagen zijn. En die misschien nog ja, wel eind, enigszins vrok hebben tegen Sony en nog wat wachtwoorden hebben en de paden weten. Of, ik ja. noem maar wel dingen. Snap je? Maar dat is het bewijs. Uh, Noord-Korea had gedaan Maar jij zegt, klopt ook natuurlijk. Dan zou het ook nog Zuid-Korea kunnen zijn. Of iedereen... Je, of iedereen willekeurig Koreaan nee, in Amerika uh, als ik Als ik een Koreaan ben, ik, ik praat thuis met mijn hele familie Koreaans, maar ik woon in Amerika. Ja. Daar heb ik waarschijnlijk ook een Koreaans toetsenbord. Of je bent gewoon een, een, een, een hacker in dienst van, van wie dan ook. Ja. En je vertaalt het. Of, of er heeft iemand tegen je gezegd, joh, zet er wat Koreaans bij. Ja. Meet in Pyongyang? Dat ging helemaal los in Amerika. Ik heb er maar een paar clipjes van, want, want anders uh, mensen moeten gewoon maar No Agenda luisteren om dat te luisteren. Ik heb het, uh, van Fox een uh, Buck Sexton. Mooi naam, nou. ja. Buck Sexton. Ja, dat fragmentje heb ik toch even uh, laten horen. Dit is ongeveer hoe het in Amerika eraan toe gaat. And a short time ago, former Republican presidential candidate Newt Gingrich tweeted his opinion on the whole thing. Quote, no one should kid themselves with the Sony collapse. America has lost its first cyber war. This is a very, very dangerous precedent, he says. Cyber war. Buck Sexton is host of the Buck Sexton Show on Blaze Radio, a former CIA officer and former NYPD Intelligence Division specialist. Buck, welcome. Good to have you here tonight. Thank you. This is a, this is a big deal. What does the FBI know about this at this point, Dave? Right, it's it's bizarre and yet very serious sure. at the same time. Look, the, the idea that this could be anyone other than North Korea wouldn't make any sense. Who would go through all this trouble, who would have the capability, who would care enough about this movie, other than the North Korean government yeah, and its surrogates to actually sure. engage in this. So at this point, whether the administration comes out or not and says it's official, I know there have been sources saying that the FBI has essentially said that it is North Korea. We basically know that it is, and we basically know. I wet that iedereen weet dat toch. Tuurlijk. Common knowledge. Wie anders? Ja, wie anders? Wie anders? Wie anders moet Sony voor zo'n of andere scheidsfilm hacken? Nee, niet. Wie anders dan Noord-Korea? Alleen Kim Jong-un zelf. Oh, man, man, man. Hai, deel 2 van uh, Buck. Buck is wel... Uh, dit, is ongeveer, dit is ongeveer hoe het in de VS eraan toe gaat. Als je CNN, Fox, al die alzenders afgaat. Ik had heb, ik, ik heb 40 clips op een gegeven moment. Maar Buck is echt... Uh... Echt de meest rare dingen worden gezegd. Ze worden met ISIL, met ISIS, Al-Qaeda. Wat moet Al-Qaeda, wat moet ISIS nou wel niet denken? En ik weet niet, misschien zit dat er wel <laughs> in. Want die zien nou ook hoe makkelijk het is. En bla bla, het gaat maar één stortvloed door en dat soort onzin. Prachtig. Ja, ik vind het prachtig. The question becomes then, what should the response be? Because this is a very serious issue. If a, if North Korea is allowed to do this, if they're allowed to essentially target private corporations on U.S. soil, maybe even private citizens, it has a very real chilling effect on our speech, on top of being a form of cyber terrorism. So this is something that requires a robust and, and dedicated response from the White House. Mom. I'm not sure we're going to get it, though. I think right now they're uh, waiting to see I what mean, happens. So far, we haven't heard boo from the White House. I mean, you might expect, when you think about after 9-11 and the concerns that there would be further de message was altijd: go je live your life, do what you're going to do, go to the movies, go shopping. Now, go shopping. you know, this is uncharted territory in many ways, Een cyber war attack, a terrorist act in many ways, you know, we don't know this territory, we weten niet hoe het play out, but it, maar het kan weer again and again and again, given this precedent, Sony backed down. Terrorist act? Ja joh. On our territory? Ja, er was zelfs een clip, ik, ik kon niet alles laten horen, anders waren we echt urenlang bezig vandaag, maar ook. Uh, ik heb gehoord, een war on Christmas is dit? Dus het is een war on Christmas! <laughs> uh, echt, echt. En dan heb je het gewoon over CNN, Fox, MSNBC, al die uh, zenders, hè? Ja. Wat, wat de mainstream is in Amerika. Ja. En wat ook mensen in Nederland gewoon als, als waarheid zien. Ja. A war on Christmas en cyber war. We and... dus hebben die woorden, of die triggerwoorden, hè? Ja, joh. Echt, het trekt helemaal los. Obama die moest. Uh, oh, ik zo. Maar we gaan weer terug naar. Uh, dat was vrijdag, zaterdag. Daar denk ik, waait het een klein beetje over. Maar nee. Nee, Noord-Korea hits back. Maar oh, die dachten van ja, mijn reden dat was niet alles. Uh. Ja. Wij kennen Kim Jong-un wel een beetje als een slim, slim mannetje. Ja. En een klein gefrustreerd agressief mannetje. Ja. Eh. Uh, kijk. Uh. Volgens mij heb ik een klein beetje Noord-Koreaans in laten zitten. Want dit, was dan de, dit werd ook gebracht als, als de staatsmedia van de Korea. Die komt met een, met een uitspraak erover. wel bijzonder trouwens. Hè? Ik moet hierover nadenken. Dit komt van de staats. Hebben we beeld van de staats televisie van Noord-Korea. Ja. Die hierover vertelt. Dat moet je in ogen zou nemen. Als ze ook af en toe wijs proberen te maken. Zoals vorig jaar. Dat is, geloof het, het WK van 2004. Was net vorige week zondag uitgezonden in Noord-Korea. Ja. Want daar zou je te knippen en alles nog maar op. En dan was Noord-Korea wereldkampioen geworden. Dus ze kijken televisie van ongeveer een jaar of zes terug. Maar als het ons uitkomt, hebben ze nou. in één keer op hun televisie wel heel actuele berichtgeving. Ja. ja, klopt. De ontwikkelingen rond het uitbrengen van de film die Interview zijn inmiddels een film op zich. <laughs> Na een cyberaanval en bedreigingen besloot Sony de film terug te trekken. Noord-Korea ontkent iedere betrokkenheid. Sterker nog, het land stelt nu voor... ...om samen met de Verenigde Staten een onderzoek in te stellen naar werkelijke schulden. Ja. Volgende week zou je in première gaan. De Sony-film The Interview. Hierin wordt de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un belachelijk gemaakt en zelfs vermoord. De CIA would love it if you two could take ja. Nog voor de eerste vertoning was de film al omstreden... Want Noord-Korea was zwaar beledigd. Daarna werd er bij de computers van Sony ook nog eens ingebroken. De FBI wees Noord-Korea aan als de dader. Het land blijft ontkennen en komt nu via de staatstelevisie met een opmerkelijk voorstel. De VS wordt in dezelfde uitzending op het hart gedrukt dit voorstel vooral serieus te nemen. Sony heeft deze week besloten om de film terug te trekken. Omdat bioscopen die de interview zouden vertonen werden bedreigd. Hierop kwam een storm van kritiek. Van niet alleen acteurs, maar zelfs van president Obama. De filmmaatschappij overweegt nu om de film toch nog uit te brengen. Mogelijk gebeurt het dan via internet. Goed. De vrouw was kwaad, de Koreaantje. Oh. Ja, ik heb de beelden gezien, volgens mij was het nog een man ook. Ja, <laughs> ik weet niet meer. Oh. Ik vind het wel, ja, dat is toch grappig. Maar ook, ook gewoon, ja, ze hebben er niet geen reden mee te maken. Oké, okay, zoeken we het samen uit. Ja. Hoe reageert de Amerikaanse media erop? Nou, ik gok niet dat dat uh, dankbaar ontvangen werd. Misschien maakt het wel een beetje belachelijk. Denk jij, ik weet het niet. Nee, dat zal het niet. We gaan luisteren wat CNN, eerlijk berichten? CNN en dan is het waar, hierover te zeggen heeft. En of Obama misschien nog iets gaat doen ofzo, weet je wel. Want die, die, ja, die bleek ook, bleef ook maar... Uh, Stilletjes. Die bleken Hawaii te zitten op vakantie ofzo. Het kan toch allemaal niet? Land in gevaar. Hoe moet dit verder? Just hours after president Obama lands in Hawaii for the Christmas holiday... <laughs> the regime lashes out via its state-run television. All of its usual bluster... The regime slams the U.S. Sexy government's banana. investigation of the Sony hack as childish that North Korea is being framed, saying it can prove its innocence without using any torture methods like the American <laughs> CIA. <laughs> Those digs come in response Hello, to President Obama, that the evidence points to, out, to Pyongyang. North Korea directly rebuked the president, saying it is the one who should respond after insults to its supreme leader. But adds, it will not conduct terror against innocent moviegoers, rather, target the originators of the insult. The movie and the hack at Sony also got North Korea's bankroller and ally, China, to respond. <laughs> In China's state run Global Times, an editorial calls the movie's vicious mocking of Kim senseless cultural arrogance, and that China was once a punching bag for Hollywood. But now that the Chinese market sits as a goldmine for U.S. movies, The teasing shifts to impoverish North Korea. The North Koreans ja. and their fiery rebuttal to President Obama by curiously suggesting that the two countries work together in a mutual investigation to find the real culprits. North Korea is saying if America refuses, there will be serious consequences. That klinkt, ja, klinkt dreigend. Dreigende taal, dreigende taal. But Obama. Wat gaat hij doen? Wat gaat hij zeggen? Nou, het, is, het is een jongetje jongetjesgevecht hè? Ja. Laat erg ik zal jullie niet langer in uh, spanning laten. Hier komt het uh, NOS. Want we zitten we inmiddels op... op zondag. Dat was weer een dag later dit. Want ja. elke dag hadden ze een stukje NOS. Ze hielden wel de soap een beetje bij. Dus hier komt het uh, NOS-stukje. Amerika beschouwt het hacken door Noord-Korea van de Sony film The Interview niet als een oorlogshandeling. Maar de Amerikaanse regering denkt er wel over om Noord-Korea weer op de lijst van zogenoemde schurkenstaten te zetten. Dat zei president Obama in een interview met de Amerikaanse nieuwszender CNN. No, I don't think it was an act of war. I think it was a act of cyber vandalism that was very costly, very expensive. We take it very seriously. Uh, we will respond proportionally, as I said. But uh, you know, we're going be in een environment in this new world where so much is digitalized that uh, both state and non-state actors are going to have the capacity to disrupt our lives in all sorts of ways. Ja, oh, yeah, but this was een mik. Maar mensen niet bestelsen misschien, weet je, iedereen denkt ja, het is gewoon een stomme hack with Sony. Maar ze hadden the wel de scenario over de nieuwe James Bond film meegenomen hè. Heb ze dat oh, ze zei wel. Ja. Oh man. Dat is weggepikt gewoon. Die brengen ze nou eerst in noord korea uit. Nou oh ja, dat zul je ze binnenkort zien. Uh, James, James. James Chong. Kijk, spleet toch als James, James Bond. Jim James Chong. Chong. <laughs> Kim Jong-Bond. <laughs> ja. ja, dat, dat, dat wist ik nog niet. De, deze informatie is dat vergeten ja. had. Ja, dat is gewoon vies. God. Het is, het is gewoon een rechtstreekse aanval... op onze westerse genotsmiddelen. Zo had ik het nog niet bekeken. Ja. Maar het schijnt wel dat je in Noord-Korea mag, uh, mag blowen. Of ja, ze hebben dat. heel veel ski ja, Ideaal. Ski en blowen. Dat is niet echt de beste combinatie, denk ik. Ja, maar ja, goed. Maar je kan, nergens in de wereld kom je erachter. Alleen in Noord-Korea. Oh ja. Misschien ja. is wel bril. Genoeg donaties krijgen, daar gaan we er een keer heen. Ja. Noord-Korea staat wel op mijn lijstje. Nou, Noord-Korea zou eventueel ook nog, als we uiteindelijk... Naar uh, de bus toch. Met, naar de bus toch in Rusland aankomen. En vanuit Rusland kunnen we wel een keer trans een, express Een paar week tochten naar Norea, eigenlijk. We moeten wel fucking door China. Dat zien we de hele tijd al. Ja, dat is een later probleem. Ja. Ik heb, wat ze hier niet laten horen is wat Obama nog meer allemaal zei. Hij zei echt een e enorme hoop. Dus ik heb twee clipjes ervan ge gehouden. Dat is deze, dat is een hele korte. Dat is iets wat je het NOS niet hoort zeggen. Uh, Sony is a corporation. It... You know, suffered significant damage. There were threats against its employees. Uh, I am sympathetic to the concerns uh that uh they faced. Having said all that. Komt -ie? Yes, I think they made a mistake. Yes, I think they made a mistake. Wie? Sony. Do it maken? Nee, doe niet eerst naar uh Obama toe te gaan, maar meteen naar de pers te brengen. Zal dat eerst naar dat zegt hij ook in die andere clips. Ze herhaalt die constant. Was nou eerst naar mij toe gegaan Dan had ik gezegd van... Uh, jongens, ga gewoon naar het theater toe. Neem je popcorn mee. Zulke dingen zei hij ook. Ga gewoon erheen. Want uh, we hebben de boel onder controle. En, met andere woorden... Nooit kreeg je stelt geen flikker voor. Zo prachtig een beetje. Ja. Ze, ja, dat is naar ons moeten brengen. Want het kan niet zo zijn... dat een uh, evil dictator... Of dat zit volgens mij misschien wel in de tweede clip. Zal ik die eens even draaien? Ja. Ja. Komt-ie. One of the things in the new year... that I hope Congress is prepared to work with us on... Is strong cybersecurity laws that allow for. Oh, sorry, this begint over iets anders. Want waar spinnen ze dit nou naar? Dit hele gebeuren? Cybersecurity. Nieuwe wetten. Ja. O, Obama gaat nieuwe wetten voorstellen met cybersecurity. Zodat dit, dit soort dingen voortaan tegen gaan. niet meer kunnen gebeuren. Ja. One of the things in the new year that I hope Congress will is prepared to work with us on, is strong cybersecurity laws that allow for information sharing across uh, private sector platforms as well as the public sector so that we are incorporating best practices and preventing these attacks from uh, happening in the first place. Yes. Um, See? Yeah. But even as we get better, you know, the hackers are going to get better too. Some of them are going to be state actors. Some of them are going to be non-state actors. Um, state actors? Yeah, state actors. All of them actors. are going to be sophisticated, and many of them can do some damage. Oh, we cannot have a society in which oh, no, no, no. some dictator someplace <laughs> can start imposing censorship here in the United States. No. Because if somebody is able to intimidate folks out of releasing a satirical movie, imagine what they start doing when they see a documentary that they don't like oh. or news reports that they don't like. Oh. Um, right. huh? Or even worse, yeah. imagine if producers and distributors and others start engaging in self-censorship Yeah. Oh. because they don't want to offend the sensibilities uh, of oh. somebody whose sensibilities probably need to be offended. Yeah, that can't be wrong. So... Well, that's not who we are. Nee. That's not who that's we not are. That's not what America is about. Nee. Um. Je zei er straks iets interessants. South Park. Ja. Die hebben alles en iedereen wat er maar voorbij komt wel beledigd. En dat is ja. nooit een consequentie geweest. Natuurlijk niet. Er zijn al meer films geweest die ja. erger zijn. Ja. Wat denk je van al die uh, scary movies en alles? Ja. Daar hebben we ook vaak Kim Jong-un en weet ik wat voor figuren in gezeten hoor. Nooit een probleem geweest. Nooit een probleem. Wat laatste wat ik ook zeg. Het grootste probleem is self-censorship. Ze gaan nog krijgen dat, dat, dat, dat Sony bijvoorbeeld een self gaat doen. Wat ze al eeuwen doen. Ja. Zolang ze bestaan. Ja. Wat de CNN en de Fox iedereen doet. Allemaal zelfcensorship. Bepaalde... Ze hebben het alleen maar over de dingen waar ze het over Bepaalde mogen. Ze, niet inhouden, ze maken films en onderwerpen die ze mogen behandelen. Die ze moeten behandelen. Ja. Dus, ja dat, waarom die nou daar bang van is. En dan hebben we nog één keer. Ik kijk. geloof mensen soms nog dat het uh, toevallig is. Dat als er een, ergens een oorlog is. Dat er ook altijd een oorlogsfilm uitkomt. Toevallig. Die die, die soldaten als helden laat zien. Ja, dat is toevallig. Dat is toevallig zo. Toeval iedere keer. Ah, ja. Wat ook toevallig is. Is de laatste clip om mij af te sluiten. Deze uh, crap, sorry. Is een dingetje wat ik ook op No Agenda hoorde. Dus een heel kort berichtje. Een heel slechte kwaliteit. Ik weet niet waar ze het vandaag geplukt hebben. Hier kan misschien ook wel eens het probleem liggen wat ze hebben met Noord-Korea. Ja. Waarom ze nu in één keer Noord-Korea weer op de scheurkelijst willen hebben en alles. And in a message ahead of the ASEAN-Korea commemorative summit, President Park says the 10 ASEAN member countries having diplomatic relations with both South and North Korea can be of great help as Seoul prepares for a peaceful unification of the peninsula. She added a unified Korea would contribute to peace across East Asia as well. Now celebrating just how much Korea and ASEAN have developed ties since first opening dialogue 25 years ago, President said the two sides should forge ahead with an aim of enhancing the quality of life for their respective citizens. The two-day ASEAN-Korea summit will begin in the southern port city of Busan tomorrow. With other words, Er are daar gewoon gesprekken aan de gang om tot een Verenigde Korea weer te komen. Dat mogen we god. Dat mogen we god verloren hebben. Dat heet die clip ook zo. Nee, dat mogen we niet have. hebben. Daar wordt, oh. daar wordt niemand beter, man. Ja, Noord-Koreanen Noord misschien, man. Oh. Weet, je, weet je hoeveel miljarden aan uh, Amerikaans wapentuig daar op de grens staat? Raket, onderscheppers, ja. radarsystemen, weet ik het allemaal wat er staat. Wat ze allemaal verpast. Laatst hadden ze weer een deal, toch? Van een paar miljard. En een complete een uh, uh, legitimatie van het hebben van zoveel troepen daar. Ja. Vlak bij de grens van China. Ja. Ja. nee nou, dat moeten we, God, dat we het allemaal niet hebben. Dat moeten we niet hebben dat we daar <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dus ik zie meer win-win situaties uit dit nieuws allemaal een beetje. alleen het laatste nieuws wat ik nou voor lezen heb in de krant... is dat de film gaat te komen, Mick. Toch? Oh, de gelukkig. film gaat te komen. Er zijn enkele... Ik wil al downloaden. Er zijn enkele... Nee, uh, zelfs in de bioscoop. Ik wil hem downloaden. In de bioscoop. Ik ga er echt geen cent voor Je down. moet nou maar in de bioscoop gaan zitten, Mick. Wij gaan ik ik in, cent je Dan betaal ik je kaartje. Okay. Wij gaan naar de bioscoop en interview samen dan is popcorn... En dan gaan we zitten en kijken wat er gebeurt. Kijken of we neergeschoten worden. Ja, er zijn inmiddels al in Amerika uh, onafhankelijke, gelukkig. Onafhankelijke. Hij komt echt uit. Ja, er zijn onafhankelijke studio's. En die zijn van: verdomme, we moeten hem toch draaien. Theaters, bedoel je. Theaters. En, uh, en toen heeft Sony gezegd: Nou, vooruit, dan werken we aan mee. Dat, dat is goed voor Sony, hè? Dat is goed Sony. strijkt oh over zijn warme hartje en zegt: nou, dat is lief. Ja. Even, het heeft waarschijnlijk niks te maken met het feit dat dit een wekenlange publiciteitsstunt was. Zodat een heel afschuwelijk slechte film ja. toch nog een paar miljoen opgeleverd. Die was geflopt. 100%. Ik kan niet alle namen, ik weet trouwens maar één naam daarvan, want ik ben er niet zo heel thuis in. Maar onder andere de nieuwe Hobbit film en nog een paar hele grote blockbusters komen tegelijkertijd, tegelijkertijd uit. Dus dat ding was helemaal ondergesnapt. Ja. Tuurlijk. En daarbij heb ik een aantal uh, uh, Amerikaans, in in de Amerikaanse, ik weet die namen, niet... Uh, belangrijke recensenten ja. van grote kranten geleden. En die zeggen allemaal dat het een waardeloos, dieven slechte film is. Natuurlijk. Dat zijn al die films. Ja. Als de trailer al waardeloos slecht is. Ik, ik zit me nou nu al te irriteren aan de trailer, hè? Want die ze ook op Russia Today en zo hoor je kans van stukjes van die. Hello, you. Als de trailer al zo waardeloos is. Ja, dan kan een film nooit beter. Hm. Je hebt wel eens films dat je de trailer zit te kijken en denkt: wow, wow, wow. En dan ga je zitten kijken en denkt: godzames, samen, Krijg je het voor elkaar. Om zo'n goede trailer te maken en zo. Ja, vaak doen dus ze drie leuke stukjes uit de film ja. in de trailer. Ja, dan trailer eigenlijk genoeg. Ja, Laatst had ik uh, Guardians of the Galaxy. Ja. Dat was ook. Trailer. Fantastisch. Als je zit de film te kijken echt schijt. Kost miljoenen aan uh, special effects, maar daar heb ik alles mee gezegd. Ja. Dat is echt waardeloos, mensen. Gewoon allemaal True Detective downloaden. Een serie ja. van HBO. True Detective. Ik heb het al Joost al twintig keer gezegd, maar. Waarschijnlijk heeft hij nog steeds niet gedaan. Ik, ben, ik was het even vergeten. Ja, nee, daarom. Ik, zal zo ik, ik, ben, ik, ben, ik kijk niet zo series. Acht afleveringen. En daar stopt het ook echt. En het ja. gaat over satanische rituele moorden. En ook geen mogelijkheid dat er na die acht weer een nieuwe extra seizoen komt. Ja, die begint in ja, januari. Ja, zie je, daar ga je al. Die begint in januari. Wat is nou acht afleveringen per jaar? Ik ben geen serie, man. Nee. Ik weet er ook een aantal. De handyman. Ja, ik heb allemaal gezien, maar die downloaden. <laughs> maar dat mensen, ik weet niet of ze allemaal hebben. Ik zit al op 300, nee, 662 of zo. Is die daar al? Met de een kromme ding. Hij zou hij is hè. Zo, dat is een lekkere titel. <laughs> <laughs> Kerstsfeer hè, mensen. Kerst. Ik heb nog een Breaking Bad gehad. Daar wou ik zo graag volgen. en een jaar, drie jaar Dat Heb ik gevolgd tot het derde seizoen of zo? Dan was ik, dan was ik het zat. Daarnaast schijnt hij juist kikker geworden te zijn. Ja, Gerard, die ja, moet, ja. Ja, fantastisch. Ja. Ik houd wel bij The Walking Dead. Dan weet ik tenminste wat ik moet doen als de zombies aanvallen. Dat is maar net. Ah ja. En, uh, en uh, Wat moet je doen? We hebben het laatst gehad. Wat, wat laatst zei je ook van oh, ik weet precies wat ik moet doen als de vampieren aanvallen. En toen kwam je met een zilveren staak. Ja, dat maar vampier hebben. is pas een nieuw onderwerp waar ik me net in verdiept heb. Maar wat doe je met een zombie dan? Zombie is gewoon een uh, pak. Uh, als, ik hier, als er dan een zombie komt, wordt het lastig. Ik moet een scherp iets hebben. Of als je een geweer hebt, is dat altijd meegenomen. Ja. Maar anders. Want je moet hem dwars door zijn hoofd heen schieten. Door zijn hersenen. Ja. Dus kop heen. Tussen zijn ogen. Baan. het hoofd. Gewoon niet door zijn hersenen moeten weg. Yes. Want daar leeft de zombie. leeft voort in zijn hersenen. Yes. Dus als je hem in zijn lichaam raakt. Dan zijn hij dood. Dan is, het, dan is het dood. Ze staan toch dood. Het maakt ja. geen flikker uit. Ja, of je moet hem helemaal door zeven dat alleen naar hoofd overlichten. Dan alleen het hoofd op straat. Ligt. Oh. Oh ja, kijk, dat is helemaal Dan je hem helemaal door ben je uit. <kaceSound> ja, maar ja, dat is ook. Slachtig. Ik neem even een slokje. Nee, ik merk inderdaad dat je zombie uh, ja. je zombie kennis is groter als je... Nee, gewoon Als je naar de keuken klaar lopen of een scherp iets. of Maakt niet uit, want ze zijn toch al zo helemaal een beetje week. Ja, ze zijn doen lang dood. Ook, maar hun doen nog ook iets. Ze zijn lang dood, dus je kan heel makkelijk door die schedel heen prikken. Ja, maar zij zijn, er ook, zijn er ook niet achterlijk. Ja. Ah, ah, uh, wat uh, is een zombie zo... als die je, je pakt? Ja, dan vreet hij op. Okay. En dan ga je dood. En dan ben je ook een zombie. Ja, dus je moet zorgen dat je. Maar, maar. Je moet zorgen 1 tegen 1, 2, die kan je hebben. Nooit een pact, een groep zombies. Als je hier bij de strijd een groep zombies staat, no go. Rennen voor je leven, wegwezen, rennen zo hard als je kan. Ja. Want een groep zombies, dat vliegt je. Dat leg je af. Dat zie ik in de serie keer op keer. Een groep zombies, <laughs> moet je niet doen. Of je moet ook zelf met een hele grote groep zijn en dan in zo'n cirkel gaan staan. Zo en dan... Een of twee zombies kan ik gewoon in mijn eentje af. Ja, dat zie ik ze daar. Maar ga erop af? zie ik een doen Wat moet je doen? Moet je erop af? Of zeg je wat nou? Ze komen op jou af, want ze willen jou per se. Ze kunnen niks anders dan denken aan jouw vlees. En dan wacht gewoon tot ze erbij zijn en al. Poek, poek. Die twee handen aan schrijf voor hebben, dat is gewoon. Poek, poek. Fat. Boef, boef. Zombies weg. Wat dan in theorie? Nee, nee, praktijk ook. Praktijk. Behalve als je die zombies hebt van Brad Pitt's film. Die kon heel hard rennen. Ja. Dan heb je wel een probleem. Maar dat is volgens mij meer om ons bang te maken. Maar echte zombies, geen probleem. <laughs> nee, die we aan. Oké, okay, nee, gerust. Nee, hm. Ik ga denken, ik, ik, ik, ik heb BA nieuws. Oud, koningin Beatrix? Prinses Beatrix. De oude koningin Beatrix. Die woonde in huis ten bos ja. In Den Haag. Dat is nieuws over, want... Laatst voor, ik werd bekend dat ze voor weet ik voor hoeveel miljoen moesten ze verspijken aan het onderkomen. Nou al die paleizen, want achterstallig onderhouden. Zo'n achterstallig onderhouden was niet normaal, hè? En toen zei jij nog, ja, dat is onzin, want be, denk je dat Benja dat. Gewoon niet in een krot, Jij zei altijd van, ja, denk je dat Benja dat toelaat dat ze in een krot woont. Ja. ja luister. Een halve minuut nieuws, hè. Maar voor mij maakt het een hele hoop duidelijk. Dat heb je soms. Oké. Okay. je al, al maandenlang een theorie hebt. Ik zei inderdaad, 63 miljoen voor het huis van Beatrix. Want er lagen nog oude leidingen en dit en alles. Een groottochtig gat. koningin, koningin Bederink wonen niet in een groottochtig huis. Ja, als het nieuws het zegt? Als het NOS het zegt? Ja, dan moet het waar zijn. Maar. Komt het, hier komt het nieuws. Paleishuis ten Bos is in slechte staat. En dat lijkt mede het gevolg van de houding van prinses Beatrix. Mm -hmm. Die er vanaf 1981 tot begin dit jaar woonde. In een vertrouwelijke nota uit 2012 die in handen is van de NOS staat dat de toenmalige koningin zeer terughoudend was over onderhoud of aanpassingen aan Paleis Huis ten Bos. Ja. Sinds 1981 is alleen het hoogst noodzakelijke gedaan. Paleis zal de komende jaren worden hersteld en gerenoveerd. Kosten worden geraamd op 35 miljoen euro. Beja wilde niet dat de mensen bij haar binnen de leiding aan het werk gingen. Ja. Mickey's theorie al een hele tijd. Sinds hij heeft gehoord van, van uh, jachtpartijen van sadistische satanisten, zoals Mark Rutte en zo, in de bossen. Dat ze op, naakte kinderen gingen jagen. En dat ze dan, die kinderen werden verzameld in de paleizen van Bea. En dan zei ik altijd: je wil niet weten, ik zei al met die verbouwingen. Je wil niet weten wat er allemaal in de kelder en wat ze allemaal thuis in die paleizen heeft. Allemaal geïnstalleerd heeft voor altaartjes en weet wat ik wat. Wat ze daarmee gedaan hebben? Ik, ik zweer het je, dit gaat hem gewoon echt om die allemaal. Er zitten daar echt, nou, echt de hele moordkamer onder en weet ik het allemaal, hoor. ik zweer het je. Ik, ik lieg er geen woord op. Wij zouden dat nodig. Nu? Nu. Ben jij? Wij zouden nu die, uh, die party gaan. Genoeg plekken. Die vinden altijd wel wat, hè? Maar je hebt genoeg van die paleizen en shit. En, uh, van die uh, quasi-kasteeltjes, weet je wel. Van de elite prigs. Erfgoedje hier. Uh, weet je wel van die dingen? Dat je wel eens van, hey, wat is dat een raar kasteeltje? Met een raar uh, grove eromheen. Kasteelhoek bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat noem je er een. Ja. Ik zal me zo mijn geld erop inzetten. Een keer s'nachts onderzoek gaan doen daar. Nou. Ik heb wel een keer kaas van mij. Ik ook. Ja. Maar voor de rest is dat wel van die... van Dat ligt aan het bos. Ja, ja zo bij de Veluwe. Echt een rijke stinkers landgoed. Mooi paleisje. Ja, je wil niet weten. Je wil echt niet weten. Arnhem-Noord, ook een aantal van die dingen. Aan de Veluwe-rand. Ja. Als je bij de Wendt ziekenhuis. Je hebt een reisdaten. Ja, ja, daar heb je een paar van die panden. Daar heb ik die supergetuigen namelijk over gehoord. Precies daar, in Arnhem Noord, heeft zij die uh, demonische krachten in het bos en zo uh, gezien. Ja. Ja, ja dat is, dat, uh, daar hebben we hiermee te maken. Ja. Dus, uh, vooral de Veluwe en dat, en, en in Vlaanderen zijn er ook stukken land te zijn. Maar waarom brengen ze dit nieuws naar buiten? Omdat ze moeten tegen hem verantwoorden. Waarom er zo godsgulden voor geld. Nou, het paleis van Bedrijf gaat... Ik heb erop gelet, hè? ook op klokkenluiden online... ik zulke zei. Dat bouw je bijna niemand. Niemand Niemand brengt het nieuws van kijkers. Dat is allemaal te, te druk met de eigen ego te strelen. Maar ik denk van, dit is toch redelijk... bewijs voor, voor veel van voor die theorieën. Dus van, jullie mogen hier niet komen klussen. Bewijs is een groot woord, maar het is inderdaad wel een... Uh... Er zijn mensen wat minder de bak in gedaan. Ja. Doen we meteen maar de Belgische leiders en we daar ook vanaf, hè? Ja, sowieso, want uh, je titeltje is Belgische premier ruikt naar Mayo. Ja, die hebben we zeker niet gezien. Nee, ik denk dat. Waarschijnlijk ruikt iedere Belgische premier naar Mayo, toch? Sowieso. Dit is een Waal, hè? Is dat hier nog steeds die, die roept? Ruie... Ik hou het niet meer bij, hè? Is dat uh, nog steeds die, die ruper? Ruie... Nee, ik weet niet hoe hij heet. Ze be... ik vergeet het ook, ook elke keer. Het is echt zo, ik heb hem ook gezien. Hij ziet er echt heel eng uit. Nee, ik... Hij heeft net zo'n baardje als mij, maar iets, iets, maar dan ook nog een heel... Hij ziet er echt niet uit. Schurftig een beetje ja, hij, hij lacht ook echt op een manier bij hetgeen wat hier gebeurt. Dan moet ik het eerst laten horen. Hij bleef daar gewoon echt bij, op een vieze manier bij lachen. Zoals, zoals uh, figuren als Wilders ook kunnen doen. Zo'n vies lachje als hij toen hier was belaagd werd. Met iets, met taart of zo. Wie was dat toen? Ja, hij was bij uh, Fertuin. Fertuin. Hij bleef ook wel eens lachen op een manier zo van... <laughs> Zo'n beetje heel minachtig. Ja. Zo, zo. Hier komt hij. De Belgische premier Jean-Michel is bij een toespraak bekogeld met friet en mayonaise. Ja. Twee jonge vrouwen voor de actie tegen de bezuinigingen die hij wil doorvoeren. Michel verdween naar achteren om zich op te frissen en ging daarna in hemdsmouwen weer verder. Overigens vertelt het de Belgische media dat premier Michel de afgelopen dagen twee kogelbrieven kreeg... De beveiliging zou daarom juist zijn opgevoerd. Dit is hetzelfde verhaal als vandaag. Ja. Vertel je nou, kogelbrieven en toen ik ja. je die taart. Ja. En hetzelfde verhaal um, wat ze hier ook zeggen. Ik heb ze te kijken naar de beelden namelijk. Want ik dacht ook meteen van: als die kogelbrieven en zo krijgt, dan heeft hij toch zware beveiliging ja. lopen. En dan, dan kan het wel eens komen dat jij een taart gegooid hebt, maar dan is meteen wat er ingegeven. Ja. Deze twee, je hoorde dus ze ook schreeuwen. Ze riepen iets van rot op, uh, Michel. Of ze riepen ze in het Frans. Uh, die, die, die bleven er de hele tijd om me heen dansen, echt zo, met die, met die patat. En, en, en hij bleef er maar bij lachen. <laughs> Ik moet die beelden voor de gang eens kijken. Belgische premier met friet uh, beklat of zo. Ik vind Ik het, het maar... sowieso altijd triest. Mensen gaan ze schreeuwen overal. Doen ze er overal? Ja, ik zag er wel eentje op Russië hier te deegrissen, die was grappig. Die was grappig, maar daar kon ik geen clip van maken. Was dat een mokkel die kerstje? Ja, kerstje gehad. Ja, op het Vaticaan. Ja, Het had een grote kerst daar, hadden ze Ja, dat is dat is een feeman en dat vind ik Was wel lekker wij. Heb je gezien? Ik ben bent slechtziend. Heb jij het ook gezien? Ja, oh, misschien lekker wij. Maar dat is dat die organisatie Feemen of zo, en dat dat die komen voor vrouwenrechten op over de hele wereld. Nou, dat is prima. Mag van mij. Huh? Ik ben er niet voor. Maar ik ben ook niet per se tegen. Vrouwenrechten. Ingerecht, vindt Joost altijd. Ah, is het... Uh, huh? Het is gewoon het recht, aanrechten. Ik heb er nog wat meer. Kom op. Je zegt altijd dat vrouwen je lelijke dingen altijd. Nee, nee, niet zo heel erg lelijk. Kom op. Wat dan? Wat is het wat ik zeg? Ja, dat ga ik niet herhalen. Ja, wat betekent dat als je vrouw in de woonkamer komt? Dat is de ketting te kort? Nee, maar dat Fiemen, dat komt er van die, rechten rechter op. En die hebben, ik heb een, een, een mogelijke organisatie. Die gaan overal gaan ze met, met de, lelijke Italiaanse wijven en vaak, eh, of Russische of wat dan ook. En die vieze teekjes zijn en beeldjes en je blote tieten. Maar die hebben ook een heel trainingskamp. Hoe je precies als een Fiemen eh, ergens iets moet doen. Dan moet je heel, je moet vaak schreeuwen, ze dan. Je moet vaak schreeuwen. Dus die vrouwen die gaan oefenen. Ja, maar die blijven schreeuwen, ze, ja. Ja, en dan gaan ze schreeuwen. Maar de, ze oefenen dat, Nick. Het zijn ja, spontane acties. Ik, weet ze weet oefenen ik. dat in grote hallen. Ik, ik. ik vond het nog wel grappig. Verschrikkelijk. Heb je de beelden gezien? Ik heb dat bij Het is toch ja. grappig? Nee. Ik vind het grappig als je dat doet. Ik vind het zo zinloos. Ja, is het ook wel maar? Het is ook wel grappig. Ook dus, ze bleef ook schreeuwen toen ik ze, ben... dus, ze voerden het helemaal af zo. Helemaal, helemaal. Het bleef ze schreeuwen. Daar heb je wel gelijk in. Ja, maar ja. ja, goed. Ik kost op media attentie. Dus dan hou je ook niet van Peter de Vries? Nee, ik ben niet erg gek op Peter R. de Vries, nee. Stel, was, dat, was dat tot nog toe nog niet helemaal duidelijk? Nee, nee, nee, niet helemaal. Nee. Ik dissocieer maar. Ik dacht dat ik jij de... degene was die hem altijd hier uitnodigde. Ik dacht, hij kon wel, ja, maar heb had had jij dat niet gedaan? Ik, weet niet, ik heb hem nog nooit gedaan. Ik heb zijn nummer niet eens. Ja, ik ook niet. Ik zie hem dan hier. Ik dacht dat jij dat geregeld had. Nee, nee zeker niet. Domme. Dan moeten we het toch even naar de uitzending over hebben. Oh, Oké. Okay. Maar nou, ik heb belangrijke nieuws voordat mensen weer uh, gaan skippen. Of afhaken. Verder gaan we meten. Ja, we hebben uh, vijf 5000 geleden al, Brian, Die show die, die, die, die niet te skippen wil. Ja. Dat is gaaf. Moet vaker doen. Ja. Juffers. Ja. Ik heb nieuws over de MH17. Dat is een. Uh, wit was. Uh, Peter R. de Vries Peter, al even... Peter de Vries in het Grote. Ja, nou, dat, dat, dat viel mij op, want ik ben stug het journaal blijven doorkijken deze week. Voor jullie. Knap. Ja, dat was ook knap. Helemaal de laatste dagen met, met dat scheidglazen huis en, en, en herdenking van 10 jaar tsunami. En weet ik het allemaal voor het ze hebben. Heb ik het allemaal wel gevolgd. En opeens kwam, uh, eerst kwam dit bericht. Die moet ik eerst draaien, die is volgens mij van het NOS. Het gaat over het witwassen van dingen. Ja. Even snel voor de kerst allerlei dingen erin pleuren. Zo van, kijk, hebben we dat ook even afgesloten. Het boekjaar is klaar. Uh, hier, hoppa, pa, pa, pa. Dat, Die heeft het gedaan de separatisten moeten het gedaan hebben, toch? Nee, die moeten het gedaan hebben, die hebben het gedaan, mek. De foute, vieze, smerige, separatisten. Ja, hondenhaters. Eerst kwam het bericht naar buiten dat. Het... Ja, die hebben het rustig gedaan, dat weten ze. Ja. Nou, dat weet het OM ook eigenlijk wel, maar die mogen niks zeggen, zeggen ze. Ze mogen eigenlijk geen kant kiezen of dingen uit. Maar. Maar, maar, maar. Maar, maar dit. Goedenavond. Voor het eerst speculeert het openbaar ministerie openlijk over de oorzaak van de ramp met vlucht MH17 boven Oekraïne. Voor het scenario dat het vliegtuig, het vliegtuig is neergehaald door een boekraket zijn heel veel aanwijzingen. Zegt Fred Westerbeke, hoofdofficier van justitie van het landelijk pakket. Je wordt ook genoemd in al die uh, pedo gates. Fred Westerbeke. Ja. Hij leidt het onderzoek naar wie verantwoordelijk is voor het neerhalen van de MH17. Maar het internationale team van Westerbeke houdt ook andere opties oh, nog. Toch wel, toch wel. De jacht op de daders begon nee, onmiddellijk op, nadat MH17 nee. was neergestort. Nederlanders, Australiërs, Belgen, Maleisiërs, Oekraïners. In hun gezamenlijke onderzoek zijn in vijf maanden forse stappen gezet. Al dus de coördinator van het strafrechtelijk onderzoek, Fred Westerbeke. We schieten na die vijf maanden echt enorm op. En uh, daarmee daar, daar wil ik eigenlijk zeggen dat wij veel meer bewijs al in het onderzoek ter beschikking hebben... dan wat u op internet en in de media heeft kunnen vinden. En dan moeten we denken aan getuigenverklaringen, forensisch materiaal, radar- en satellietbeelden en telefoontaps... Het team van Westerbeke bekijkt allerlei okay. scenario's, maar onderzoekt vooral allemaal? de mogelijkheid dat het toestel is neergehaald door een boekraket. Dat onderzoeken ze vooral. Het boekraket dat is, in vooral. is in ieder geval, uh, dat zie je wel uit al het uh, nieuws wat je op, op de, in de media en op uh, internet kan vinden, uh, is in ieder geval een, een scenario waar, waar heel veel uh, aanwijzingen voor zijn. Uh. Even, mag ik even een seconde of 25 terug? Ja, Zo nou, ja? dan ja. gaan we nog een keer luisteren wat u nou zegt. En Dan moeten we denken aan getuigenverklaringen, forensisch materiaal, radar- en satellietbeelden en telefoontaps. Het, het team van Westerbeek bekijkt allerlei scenario's, maar Westerbeke onderzoekt vooral de mogelijkheid dat het toest... Het is al vreemd dat hij ja? vooral de mogelijkheid onderzoekt van de boekraket. Maar dan gaat hij uitleggen waarom. Met ja. een officieel team. Ja. Waarom gaat hij de boekraket? Omdat. Papa! Is neergehaald door een boekraket. Ja, de boekraket is in ieder geval, uh, dat zie je ook wel uit al het ja. nieuws ja. wat je op, uh, op de, uit de alle media nieuws. en op ja. internet kan vinden. Alle is in ieder geval een, een scenario waar, uh, waar Dus we hebben een officieel onderzoekteam wat op het internet afstroomt naar nieuws ja. over wat er gebeurd kan zijn. En dan gaat Fred, de R daar een rapportje over schrijven, Fred, wij Schijnbaar. Dat is OM, hè. We doen dat. Zo bereiden ze een zaak voor. Wat het meest een beetje benieuwd en op het internet voorkomt. Ja. Dat zal het wel zijn. Dus ik hoop dat ze een keer naar ons gaan luisteren. Dan wordt dat ook een keer meegenomen. Misschien ja, Afgebroken. Misschien een keer een paar mensen vast. <laughs> ja. ja. dit is toch erg. Ja. Dat wordt nog erger straks allemaal hoor. De volgende clip die ik heb. Dit was wel erg. Voor zijn, uh, waar wij op dit moment in het onderzoek van uitgaan, daar laat ik me op dit moment nog niet, uh, nog niet over uit. Nou, ja, ja. Uh, maar het is zeker een scenario wat wij, uh, wat wij vol, uh, vol in, in het zicht hebben. Ja. Eerder was al naar buiten gekomen dat in de lichamen van de piloten metaaldeeltjes van een raket zijn aangetroffen. Uh, dat raket. is uh, onder andere een aanwijzing, alleen dan moeten we nog wel definitief vaststellen wat die metaaldeeltjes dan precies zijn. Uh, waar die aan gelinkt kunnen worden en dat is nou precies een onderdeel van ah, het onderzoek was een dat volop plaatsvindt. Het onderzoek. onderzoek is dus in volle gang, onder meer op de maar, basis schilderijen waar de vrakstukken liggen. Maar er zijn vooraanstaande juristen die vrezen dat het nooit zal lukken de daders te vinden. Dat zeggen veel deskundigen en uh, mijn stelling op dit moment is in elk geval dat als ik zie hoe het onderzoek op dit moment verloopt, uh, heb ik zeer veel vertrouwen in, in het feit dat wij heel ver gaan komen. Als het team van Westerbeke van het Openbaar Ministerie inderdaad het bewijs rond zou krijgen, dan doemt er onmiddellijk een ja, tweede probleem op. Zal de Weet de... je waarom hij zo schreeuwt? Ja. Omdat hij buiten staat, die lul. Hij zat in, de, in, in die wind buiten. Waarom? Dat, dat, dat, dat vroeg ik me ook af, want ik, ik luister luisterde nationaal. En toen dacht ik, waarom schreeuwt die vent zo? En toen ging ik, ik hem aan, hij stond echt buiten in het gebouw, stond hij echt zo met die kraag omhoog, zo te schreeuwen. Dus daarom schreeuwt hij. Tris. Naar ja. er ook echt zijn op te pakken, met name zal Rusland daaraan willen meewerken. Ja, ik ga ervan uit dat als wij onze, uh, ons werk goed doen uh, en uh, tot een uh, goed dossier komen met, uh, met uh, overduidelijk bewijs en met goede conclusies, dat uiteindelijk uh, de vervolgstap ook gezet zal worden en dat uiteindelijk die berechting er ook zal gaan komen. Het strafrechtelijk onderzoek rond de MH17 ja, zal op zijn pas eind volgend jaar zijn afgerond. Er loopt nog een onderzoek naar de MH17, dat van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Daar kijken ze niet naar de schuldvraag, maar naar de oorzaak van de ramp. Dat rapport is wat eerder te verwachten in de loop van volgend jaar. Ja, ja. Oh ja, niet de schuldvraag, maar de oorzaak. De oorzaak dus zou precies zijn dan hoef je dus niet te bewijzen daadwerkelijk dat, dat iemand gedaan heeft maar dan kan je gewoon een naam noemen kan je gewoon zeggen Rusland ja. en dan ja nee bewijzen niet dat je met andere rapport was ja precies maar we gaan het als het goed is uh, als het goed is gaan we het horen komend jaar maar nou, dit was al een redelijke witwaspoging, toch ja net dit was net hè maar Stop. het werd nog beter ik heb er maar een korte clip van de volgende het gaat voornamelijk om uh, foto's die opgedoken zijn ja Opeens. Opeens zijn er nieuwe foto's opgedoken van een uh, Oekraïense uh, Donetsk bewoner. Ja. Die op de dag van de ramp uh, een aantal foto's gemaakt heeft. En die zijn nu pas ontwikkeld, is het verhaal. Van RTL komt dit vandaan. Dit is een NOS-clip die praat over RTL. Ja. Want de RTL zelf kon ik de hele clip niet vinden. Dat raar. Die waren druk met uh, van alles en nog wat. Hm. Die foto's zijn in één keer opgedoken. En uh, die RTL-verslaggever, die geloof ik ook, hoorde ik van onze producer, uh, journalist van het jaar is. <laughs> Dat verbaast me dan niks. Die. Ja, ik ben zijn naam kwijt. Misschien zeggen ze dat zo. Die komen in één keer met foto's. En 100% bewijs. Boekje raket. Afgeschoten door de separatisten. Ben je benieuwd? Ja, ben ik zeer benieuwd. Hè. Ja. Er zijn foto's opgedoken die zouden bewijzen dat de MH17 is neergehaald door Oekraïnse separatisten. RTL Nieuws heeft ze vanavond laten zien. De foto's komen van een man die niet ver woont van het rampgebied. Op twee foto's is een rookpluim te zien boven een veld. De verticale rookpluim is volgens RTL Nieuws vermoedelijk veroorzaakt door een raket die is gelanceerd. Deze beelden en een gesprek met de maker van de foto's zouden bewijzen dat de ramp zeer waarschijnlijk is veroorzaakt door een luchtdoelraket, afgeschoten uit separatistengebied in Oost-Oekraïne. Ik heb er verder niet zoveel aandacht. Want toen ik dit hoorde, dacht ik wat jij nou zegt. Wat een gelul. Wat een gelul. Onze producer die heeft wat verder onderzoek gedaan. Want die hoorde dit ook. En die zag ook van... Wat een gelul. Ja. Op, op zijn achterhoek dacht hij dat. Wat een gelul. Wat gelul, hè? Wat gelul, ja. Brammers zo Zoiets. En uh, die dacht van... Die, uh, die zachte beelden die zei, komen hem he, be bekend voor. Ja. Dus die is uh, gaan zoeken... En het blijkt dat die beelden al op 7 uh, in juli al ook als bewijs al opdoken. Diezelfde beelden, maar dan in een andere resolutie ofzo. En hij stuurde mij twee links op. Het gaat om... Uh... Dat, staat, dat, dat leggen mensen uit die dat ook net zoals hij sowieso hadden van... Hé, hey, dit is gelul. lul. Yeah. En die zijn het gaan uitzoeken. En die, zijn, die zal ik straks onder de show zetten. Ik weet niet of ik nou het goede artikel laat zien. In ieder geval die zou ik onder de show zetten. Want je ziet dus een, een, een strak blauwe hemel. Ja? En je ziet een rood pluim omhoog gaan. Ja? Dat is het bewijs. En terwijl wij al eerder hebben bericht. Dat uh, geen enkele getuige in dat dorp. In de omgeving. Uh, een raketspoor had. Dus er kan geen spoor. Zo'n spoor blijft minuten lang hangen. Ja precies. En het kan ook. Dat staat ook in die artikelen. Het kan ook gewoon een mortier zijn. Of wat dan ook. Wat, wat iets schiet. Dat is helemaal geen bewijs op iemand die heel vast vuurkant afsteken ja. is. Weet jij veel? Een rookplaat. Ja. Ja. Plus, dat de dag van de ramp was het schijnbaar bewolkt. En het was het niet echt een strak blauwe hemel. Uh, uh, dus het hele bewijs waar RTL nou de boel mee gaat zitten, wit was voor breaking news. Dat zijn A, foto's die al op 17 juli ook al er waren. Maar dan een andere resolutie en iets andere kleurstellingen en dat soort zaakjes, weet je wel. En daarna Exact nee. dezelfde foto's. En daarna gewoon, daarnaast gewoon gelul is, want het is waarschijnlijk eens van de dag zelf. is. Gewoon iets anders, een foto. Ja. En dat is dan het bewijs. Ja, maar en, en dat gebeurt hier bij Mekken, dat gebeurt gewoon dagelijks. Denk ik. Ik, heb, ik heb het al eerder gezegd, we hebben foto's van. Uh, ze hadden toen een keer. In Syrië hadden ze een muur gefotografeerd. Van slachtoffers van het regime van Assad. Dat stond in alle kranten in het Nederlandse nieuws, die foto. Met die muur, met die foto's van die mannen. En dit en dat. Alleen als je goed naar die foto's keek, en zo stom is de media blijkbaar er stond er een jaartalletje bij iedereen hen. <laughs> Waarop je kon uitrekenen dat het of de geboortedatum was... maar dat was nogal vreemd. Dat ze hadden allemaal baden en de datum waren 1986. Dus dat waren mannen die, die nog niet rond de 40, 50 eruit zagen. En toen bleek dat dat uh, een muur was... ter ere van slachtoffers van de Irak-Iraan oorlog. Ja. Die je die, die, die ah. gewoon in heel Nederland... of misschien wel wereldwijd. Ja. Alleen zolang er niet iemand is die het, die het uh, debunkt... Weapons of mass destruction. Ja. Ah, ja. Je kan iedere ja, ja. foto laten zien in is. We hebben foto's gezien in de pers van computerspelletjes. In, die als oorlogsgebied werden aangegeven. Nou, Dat meest bizarre dingen. Ja. En toevallig, ja, ik spreek niet meer van toevallig. Toevallig kwam uh, Russia Today, diezelfde dag. En uh, waar heb ik hem? Hier. Ook met soort van bewijs. Soort van bewijs zeg ik expres. ...in ieder geval meer bewijs, laten we zeggen... ...dan wat dit rtl was het dit het was ge gebeuren. Als ze toch nog steeds gedaan hebben Ja, ze, zijn, ze doen... ...het is ook geen bewijs. Het is ook... ...maar... ...het is meer... ...het is in ieder geval beter. En het wordt ook beter uitgelegd. Ja, precies. Dus ik heb daar een van de clips van Rusty Today... ...heb ik gehouden ervan. En dan wil ik zeggen... ...als je een leugen vertelt... ...en je bent niet zeker van je zaak... ...dan durf je geen details te geven. Ja. En we horen in de westerse pers... ...heel veel persvoorlichters, woordvoerders ministers, onderzoekers, zeggen van, daar laat ik me niet over uit. Daar kan ik me niet over uitladen. Ja. Ja, maar dat, daar kan ik me helaas nog niet over uitladen. Daar kan ik me helaas nog niet over uitladen. In Rusland geven ze in elk geval een verhaal, wat, ik ben referenties expert, dus ik weet niet of het daadwerkelijk waar is, maar wat in elk geval, uh, uh, ook nog eens onderbouwd wordt. Nou ja, toen die documentaire. Gezien. Ja, die documentaire, heb ik het ook gezien. Ja, die heb, ik heb het niet gezien, je hebt toen voor ja. de show gekeken. En dat was toch het verhaal dat er een Oekraïnse straaljager, het vliegtuig van voren, daarom zijn die piloten ook doorzeefd. Die piloten zijn doorzeefd, is dat verhaal, dus, hè? zijn doorzeefd met kogels. De, vooral de, de, de, de hoofdpiloot. Aan de kant van de hoofdpiloot, precies op de hoogte van de buik van de hoofdpiloot, want als je daar geraakt, wordt dat je honderd mensen zeker niet overleefd. Nee. Uh, daar waren, echt, was het, het, het, het metaal doorzeefd met kogels. Ja. Precies ter hoogte en te, exact in de buikholte. Ja, dat de vertellen pilot. ze ook in die eerste clip die ik straks liet horen. Ja. er zijn metaaldeeltjes in de piloten in de gevonden. gevonden. Ze zeggen niet in de slachtoffers, ze zeggen specifiek in de piloten zijn metaaldeeltjes ja. gevonden. Die van een bukenraket afkomstig zijn dan. Dat snap ik alvast niet. Nee. En als ik dan het Russische verhaal hoor, van dat daar een. Uh, heet zo'n ding? Een SU of weet ik wat zo'n ding heet? SU-25 of iets zeggen. Maar ja. Dat hij daar gevlogen heeft en geschoten heeft. Of weet ik veel wat. Ja, dat vind ik iets geloofwaardiger. En dat, ja. uh, dat verhaal... Uh, dat houdt uh, Rusland nog steeds aan. En daar hebben ze dus een, een nieuwe... een soort van kroongetuige, noemen ze het geloof ik. Super witness. Gevonden die... Uh, ja, wil getuigen, wil getuigen... wat er gebeurd is. Wat hij dan gezien heeft. En dat is het volgende. Russian investigators are to look into new data on July's Malaysian passenger plane crash over Ukraine, which killed almost 300 people. An alleged whistleblower approached the Russian newspaper saying the plane was shot down by a Ukrainian fighter jet. Rat Gazdiev brings us more. According to this source, this witness, this alleged witness, uh, he says that he worked at a Ukrainian uh, airfield from which military jets flew sorties uh, in the east of the country. He says that he witnessed three Ukrainian military jets uh, taking off on the 17th of July, the day that MH17 uh, went down. And he says that one of those jets... Uh, was armed with anti-air missiles, but he says when it came back, it did not have those missiles. When the pilot got out, he was visibly shaken. Фраза была от него слышна, когда из самолета вылез. Самолет не тот. И вечером вечерняя фраза была. Маки сделал такой the в одном оленьчике к нему, к этому же. Это говорит вам, что самолет, время But the Ukrainian government has claimed that none of its jets were in the air when MH17 went down, that none of its jets flew any sorties, though uh the Russian government released radar uh data recording showing a presumable Su-25 uh, fighter jet, a Ukrainian Su-25 fighter jet, in the vicinity of MH17 uh, when it went down. This source, though, uh, his identity remains hidden, fearing uh revenge attacks against his family, which are still in Ukraine. We spoke to the editor-in-chief of the newspaper that published the story. The witness told us that the pilot, whose name is Captain Voloshin, was shocked, confused, and in a state of mind, he defined the passenger jet as an operational target. But the blame still lies on Ukraine, because during a military conflict, the Ukrainian jets were flying with air-to-air -air rockets ready for use, and Ukraine hadn't closed their airspace. That's the most shocking thing in the story. Het was een an accident en het gebeurde in combat conditions. De pilot verandert de planeet. Dat weet ik niet. Dat weet ik ook niet. Hm? Dat, dat laatste. Ik, nee, dat laatste? De laatste durf ik te betwijfelen, Maar Dat laatste, ja. Maar. Wel, uh, ja. dat dit verhaal mij althans, en ik ben een verslagen leek, dat geef ik toe. Bij mij betrouwens betrouwenswekkender in, in, in de oren komt ja. dan het hele gelul dat we er nog toe uit het, uh, van onze kant hebben. Nou, dat zou me oh, niks verbazen als ze inderdaad van voren of zo... Uh, met kogels doorzeefd hebben, de ploot hebben... Uh, en daarna nog een raketje erachteraan gevuurd ja. hebben. Zodat maar, het lijkt dat het een bukraket is. Maar straaljagers hebben ook raketten kan? aan ik boord. Weet, ik weet het niet. Straaljagers hebben ook raketten aan boord, hè? Misschien moeten uh, remote viewers er snel laten kijken. Ja. Die kunnen het achterhalen. Voor ons blijft het ook gissen. Maar ja, tot nu toe, wat ik hoor, is inderdaad ah, is een jammer, Russische faal. Dat vind ik een beetje jammer dan in dit gewoon, Dat je het nou zelf aanhaalt, is, is één... Uh, een uitzending of 20 geleden, 25 en 30 geleden. We hebben ons groot aangekomen. En <laughs> ja, je, je Rumi Oudvuring... Uh, remote, remote Viewing. ging uh, uitbreiden. Oh, ja. En ik heb het idee dat het stagneert. Ja, druk hè, druk. Ja, druk. Kom op, mee, ja, druk. ik geef zelf ook beetje om je heen moet, te ik kijken. Moet, ik moet misschien dat ik er vandaag mee verder ga. Waar heb nee. je er voor het laatste zeggen nou? Nou, toen. <laughs> Ik heb hem vaker van die hypes. Dan denk ik van, oh, dat ga ik doen, dat ga ik Dit doen. Dit was zo verrekkend handig geweest. Nou heb je dus terug dan had in ik hype. ook met Danny Live begonnen. Hé, dat gaan we doen. En als het een goed iets is, dan blijft het bestaan. En als het niet voor mij weggelegd is... Nee, maar als je het wel had kunnen remote videoen al... nou had jij even kunnen gaan kijken wat er Ja, even. Weet je hoe je moet zijn om dat te kunnen? Dan moet je terug in de tijd, dan moet je precies... Nee, je bent nou al een half jaar verder alweer. Ik heb een keer het voor elkaar gekregen om een, een aardbeientaart een uh, keer te rijden. uit <laughs> een zak dat moet wel heel veel beter zijn om, om remote film te doen. Ja, de, maar als je 17 hoog, juli je een halve jaar niet oefent, weet je nou van zeker dat je het niet red. Er komt ooit een dag dat, dat ik het live ga doen. Ja, dat ik niks aan heb. zou ik niks aan hebben? Omdat hoeveel, nou, hoeveel zaken? Dat het nou relevant is. Ja, maar hoe, er zijn nog veel meer zaken. Zou je niet willen weten hoe onze grote studiovriend John Lennon echt om het leven gekomen is? Nog meer van zulke zaken. Ja. Toepak. Het. Ja, ja, gaat het, dat gaat niet gebeuren. je. Weet, weet je net zoals ik wat mag Rutte daadwerkelijk in het torentje bespreken? Ja, je wil heel veel, je wil heel veel. Ah, ja. We hebben hele goede plannen, maar je voert ze niet uit. Ja, dat weet ik. Ik ben een lamzak. Dat is jammer. Ik weet dat ik ben een lamzak. Ja. Zijn we dat niet allemaal? Ik, ik voer ze wel eens wel eens, wel eens, wel eens wel uit. Dat ben ik niet helemaal eens. Wat zitten we hier nou te doen? Dat was ook gewoon een goed plan. Stom bedacht hebben. Kan ik. Ook. Ja. Nou, gaan we gewoon een keer heen met de bus kan ook bij ze allen. Oh. Ze allen er een steen aan leggen. Goed, de mensen hebben die een auto hebben die kunnen rijden? Ja, hoewel het wel lastig hoort, denk ik, om in dat veld te staan met, met, met 50 man. Ja, maar dat hoeveel mensen met... gaan er nou daadwerkelijk mee met ons? Ga nou Nee, ja. ze We zitten allemaal werkloos op de bank. Ze zijn net maar... Ze we schoen. gaan ook niet meer mee naar Rusland. Nee, nee dat durven dat ze niet. Ik heb nog geen aanmelding gehad. Misschien dat we moeten beginnen met een toertje, toertje naar onze uh, vrijstaat Bretagne. Ja, dat is even kunnen zien een beetje wat onze Dat we, we, we vertrouwen zijn, is. want wij komen natuurlijk misschien ook wel als psychos over. Zeker, Psycho's. Oh, psycho's. Ja. Misschien dat ze, dat ze niet weten precies wat voor vlees ze in de Kuip hebben bij ons. Dat zie je toch ook, toen die een Eindhoven naar hier een keer bezoek kwam, dat hij een beetje banger binnenkwam. Dat hij dacht van... Jangzigen. Ja, ik zeg ja. Ja. Maken ze me af, voldoen ze. En ja, dat bleek we best, best rustig te zijn. Ja. En misschien dat er andere mensen dat ook hebben. Dus dan moeten we ons mee naar Kanak gaan UFO's kijken. Ja, en, en als jullie willen een heel donker bosje. In. Met jou dan een heel donker bosje. In. Nou ja, Wie weet, wil dat niet? Ik blijf aan <laughs> het begin van het bosje staan, ik ga het niet mee. Ik ben met jou alleen Dat denk ik. Ja, maar mensen die hebben geen idee hebben, die denken nou een donker bosje met jou. Ik en ik hebben een keer een reis gemaakt naar Kanak. <laughs> en toen hebben we uh, uh, allerlei uh, ja, UFO's gezien, 100% zeker. Ja. En uiteindelijk kwamen we in een energiebos. Dat was allemaal van die oude manier's en die steen. Een grove. Dat was een grove. Een grove, Dat was ja. een open plaats in een bos. Ja. En een hele gigantisch grote boom. En gigantisch grote manier's. Ja. En dat was echt fucking dood, denk ik. En eentje lag op zijn kant. Die lag helemaal plat. Ja. En die lag echt zo met een plat. Zijn wij volgens mij smiddags ook te wagen, ook al geweest. zijn we van. Lange ja, smiddags was hartstikke leuk daar. Ja, dan kun je oplopen en zo. Oh. Toen s'nachts dacht ik: van, Fuck, er was een offer-altaar en een hele grote ook. De maar de hele, de hele stemming en de hele sfeer in dat bos. Ja, man. Ik, ben, ik heb me nog nooit zo bekeken gevoeld als daar. En ik, ik, ik heb het nog nooit zo snel gewandeld als toen. Zo, ik ben er terug hè ja. Zo. Ik blijf daar wiet bijna zitten nee, doen. Nou, nou gaat er dus ook niemand meer mee naar Kanaak. Nee, maar we gaan gewoon niet naar het bosje toe. Dat zeggen we gewoon. Nee, nou, ik ga ook echt niet naar Ik ga voor mijn leven dat bosje niet meer. Ja, maar we moeten wel vlak ik bij heb het bosje. Grote, dan, ik want heb dat, wel, dat, dat bosje was vlak bij het tweede veld. Ja, maar dat was wel een paar honderd meter. Ik heb wel een grote waffel, maar. Misschien, nou, misschien als een paar grote gasten meegaan. Ja, daar, daar hebben die hegenzakken. Nee, hegen zakken. nee heb je ja, dat is het uh, paranormale. Ja. Het, uh, het onzichtbare. Het ongrijpbare. Het houdt ons bijna gegrepen. Zo. Wat een helder. Dus hey, mensen, geef je op voor de kanak Tour. Dat, dat gaan we nu doen. Ja, want Rusland is... Doe het maar even. Ja. Het is, eerst... is ook koud om nu in te gaan. Maar is naar Kanak, want dat is ook makkelijker te regelen. Ja. Logistiek ook. En, en, en, Bretagne is al van ons. Huren en toerinka. Dat denk ik wel. En uh, er is uh, mogelijkheid tot het bestellen van broodjes. En in Frankrijk heb je een hele hoop... Uh, lekkere toetjes en kaas en zo. Ja, een hele, heleboel soort manieren. Ja, met tankstation kan je ook gewoon balletjes uit de muur halen. Hebben we geen probleem. Niks aan dan. <laughs> Oké. Okay. Verder met het nieuws. Isis? Ja, Isis-crisis. Isis-crisis. Waar begin ik mee? Shit, dat is echt een Ja, nou, ja. Nee, nee, nee. We, we gebruiken toch geen drugs. Nee, drugs het zou hard op... kunnen zijn. drugs zou okay. hè? als gaan mensen weer denken dat wij letterlijk denken dat wij echt aan, aan, aan zitten te blowen en zo. Nee, dat is allemaal satire. <laughs> Deze clip heet ook Huge Blow. Huge Blow for Coalition Forces. ISIS capable to bring down planes. Ja, uh, oh, god, Nee. Ja. ISIS heeft een straaljaar een pof zo. Ja, neer, ja, ja. Ah, oh, bam, bam, bam, bam. En beelden, hè? Beelden, alles op de Vuile golf, die altijd... En ze hebben die piloten te pakken, hè? Maar, eh, uh, Banky Moon, geloof ik, zou je hebben opgeroepen. dat ISIS wel die piloot volgens de con uh, conventie van Genève moet behandelen. Dat staat ISIS ook bekend om, toch? Het echte is is, Als ze naar Gianni Johnny toe gaan en zo, en die afdeling die hakken de kop eraf. Want ja. Dit zijn de echte in het veld staande strijders. Waarschijnlijk doen die alleen maar je verkrachten. Ja, is vertrouwen met je. Als je er vrouwelijk ja. ja. uitziet. Ja. Paaldansen laten zien. Ja, dit was het nieuws over. Het is een Jordaanese. Amerika spreekt. ontkent het overigens, dit bericht. Ja, Amerika ontkent het je. Ja. Nee, die zeggen wel dat het vliegtuig neergehaald is, maar dat het. Nou, niet, dat hij uh, neergestort is. Maar niet door ISIS. Maar niet door neergaan. ISIS. En dit bericht gaat eruit van dat ISIS het gedaan heeft. Dus uh, we gaan even luisteren naar nou, Russia Today. Islamic State terrorists have reportedly brought down a US-led coalition fighter jet in northern Syria. Now that's according to the London-based observatory for human rights. But the claim hasn't yet been confirmed by the coalition. Let's cross to our Middle East correspondent Paul Asleer for the very latest... Paula, um, at this point, what more can you tell us? Jerk shit. Well, ISIS does claim to have shot down a Jordanian warplane from the American-led anti-ISIS coalition over northern Syria. ISIS saying that they've captured the pilot. Now, the family has, in fact, confirmed this. We understand that he's a Jordanian national by the name of Muath Kasabeh. ISIS-affiliated media is flooded with pictures of the alleged pilot surrounded by 11 masked militants who seem to be celebrating his capture. As you say, no confirmation yet from coalition forces. True, this incident would suggest that ISIS has, has come into possession of some fairly sophisticated anti-aircraft weaponry. Do you think this could throw the whole airstrike strategy into doubt? Well, there have been rumors for the past three months at least of ISIS acquiring advanced anti aircraft oh. missile systems. And certainly, if this is true, and the incident now does oh, seem to suggest so it, well. that ISIS is able to bring down planes, this is a huge blow to the coalition. Me, oh. The current coalition strategy has been heavily criticized for being flawed and overly expensive. The Pentagon has confirmed that the airstrike campaign has significantly surpassed the $1 billion dollar mark. Now, critics of the airstrike campaign, including The Syrian President Bashar al-Assad also say that it violates the integrity of a foreign country. Critics also say that ISIS controls the same territory as it did before the airstrikes, raising the question, of course, of how effective these airstrikes ah. indeed are. Yeah, and punt. Thanks for bringing us the latest, that correspondent Paulus. Yeah, and punt. Who did it before. for? on the ground. Bombs on the ground. We moeten soldaten doen. Problem, reaction, solution. Oh, kut zeg. We moeten soldaten doen. Oh, kut. We he. moeten ze weer een land bezetten. Oh, ze hebben bukraketten gekregen. Oh, Godverdomme. God, ah, okay. oh. Dan moeten toch boots on the ground. Ja, dan moet, nou gaat we binnenkort gaan naar... Uh... Moet toch Syrië binnenvallen, hè? Fuck. Ja. Het is, het is niet anders. Het is niet anders, Mick. Het is niet anders. En tegen de tijd dat we ISIS daar weg hebben... Als God hoopt dat het lukt, hè. Je weet je niet, hè. Of, of de Amerikaanse troepen ISIS wel weg kunnen krijgen, God nee, wil juist niet dat het lukt. Maar als het ze eindelijk lukt, ja, dan, dan, dan, dan zitten ze er toch. God wil oorlog. Dan zitten ze er toch en dan, en dan kunnen ze gelijk uh, uh, Assadje even meepakken natuurlijk. Kleine gaatje. Als je daar dan En die toch, stargates even veiligstellen. Ja. Stellen. Ja. Ja, dan ben je goed bezig. Dus eigenlijk, misschien is het wel geluk bij ongeluk. <laughs> Zo kan je het ook zien. Ja. Weet je wie trouwens ook in het kalifaat was? Nee, niet in het kalifaat, maar vlakbij het kalifaat. Nou? Dirty Birdie. Our own Dirty Birdie. Dirty Birdie. mensen kennen. Bedje Koenders, ja. Dirty Birdie. Onze nieuwe minister van buitenlandse zaken. Ik denk dat nee, als het bekend als vieze maar hij is nou buitenlandse zaken. Dus, dirty, uh, dirty Birdie. Dirty Birdie. Dirty Birdie is op bezoek bij de Koerden in Noord-Irak. Ja, dan moet ik moe. meer. Slinkse dealsjes maken. We moeten dingen verpatsen. Hey. oorlog. Oorlog is ja, maar geld. alleen maar helm hè, Mick. Hey, maar, hij was daar dingen aan doen. zou ik het gewoon draaien? Ik ben ook echt, eigenlijk... Het was het begin van de week. Want de laatste dagen was het alleen maar huis en al die andere shit. 12,6 miljoen, Mick, opgehaald. Ja. 12,7 miljoen voor de vrouw. Dat is een brandende hel. De vrouw? Glazen <laughs> het glazenhuis. Ah, Mick. Die vrouw is even kracht. Nee. Hey. Landen. En dan was het brandende hel weer jou. Hey, jij is slecht mensen. Giel Belen en al die andere omgehouden. Oké. Okay. Maar uh, oorlogsslachtoffers. Die, uh, die het salaris van de directeuren van al die uh, uh, uh, uh, samenwerkende hulporganisaties nog even om verder omhoog krikt en ze flinke kerstbonus geeft. Heet toch een negatief beeld op de. En wat is er trouwens met dat niet eten? Ze vreten gewoon uh, shakes van boerenkool en zo. En nee. Maar dan hebben ze het gemalen. Dat is nog steeds eten, maar dan vloeibaar. Dat is gewoon eten. Nee, nee nou, nee. heb ik nou Diezelfde vroeg mij ook af. Maar tegenwoordig hebben ze dat ook aangepast in de berichtgeving. Wat dan? Zes dagen zonder vast voedsel. Oh, ik wou zeggen. Nee, maar het is een zo hoor je elke keer. Daarom weet ik het allemaal. Zonder eten, zonder eten. Ik denk, ja, bullshit. Want dan hoorde ik een fragmentje uh, dat ze zei van de, uh, dat de boerenkool werd. Uh, ik luister de shit niet, maar dan hoorde ik het nee. Dat de boerenkool werd in een van de drankje gedaan. Dan denk ik, ja, dan, dan eet je. Maar dan gewoon in vloeibare vorm. Voor deze jaren in volg, altijd goede shakes en dat. Dan, uh, dan is die, weet uh, die prakker die we vorige week hadden? Die astronaut. Voor ons. Eh, uh, Kuipers. Kuipers? Die heeft dan uh, 150 dagen zonder eten gedaan. Dit is ook maar vloeibaar voedsel in het ah. ruimte ah. Waarloze onzin, man. Hoe kom ik hierop? Ah, Dirty Birdie. Ja, dat vieze bedje zat in het begin van de week. Dat ik niet meer weet wat vieze bedje precies allemaal daar met die Koerden aan het doen is allemaal. Slechte bedoeling. Ik heb het genoemd dat hij slinks bezig is, dus we gaan luisteren. Slinks en Dirty Birdie maakt deels met koerden in Irak. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken is in het noorden van Irak. Daar praat hij met Koerdische leiders over de missie tegen IS. Oh. Die strijd tegen IS gaat in volle hevigheid door. Koerdische strijders, de Persmerga, hebben de afgelopen weken... de omsingeling van het Sinjar-gebergte door IS doorbroken. Okay, okay. Een belangrijk succes, want daar zaten duizenden Jezidis maandenlang gevangen. De Jezidis? De Jezidis zijn bevrijd? Oh, ik kan... Dat, dankzij. Dankzij Bed? Ja, hij zat zelf niet in de f 16 maar <tie> dankzij ons. Persmerga rijden het Sinjargebergte in. Op sommige plekken worden ze als helden onthaald. Maar meestal zijn de mensen al weg. Gevlucht voor het geweld, gevlucht voor IS of omgekomen bij de gevechten. De dreiging van een massamoord op de <tie> Jezidis was de aanleiding voor de Amerikanen... om met luchtaanvallen op IS-stellingen te beginnen... De omsingeling is nu doorbroken, maar IS is ook hier nog lang niet verslagen. De strijd gaat gewoon door. En Nederland gaat militairen leveren. Niet om zelf tegen IS te vechten, maar om die Koerdische strijders te gaan trainen. Juist. Dat is het beste. Minister Koenus kwam gisteravond laat aan in Noord-Irak. Nederland gaat hier binnenkort Koerdische strijders trainen. Nadat we eerder helden en scherfvesten stuurden. Na een bezoek aan de premier wil de journalisten weten waarom Nederland geen wapens geeft. Nou. Maar volgens Koenders doen we met ook nog onze inzet van F16's genoeg. Ik keer genoeg uitgekookt voor de tijd Ik denk dat het een is en we hopen dat do that in de meest professionele way. doen. Sorry de mouw, ze heeft het commandocentrum bezocht waar vandaan de strijd tegen IS in Noord-Irak wordt gevoerd. En Dit weekend zijn hier ook de eerste Nederlandse kwartiermakers aangekomen. En het doel van het bezoek van Koenders was onder meer te bepalen aan wat voor training de Koerden behoefte hebben. Kijk, bij Shelkomboe. Ze zijn echt een Ze moeten nu op ja, het vlakke land retten. en kinderen. tegen een gevaarlijke tegenstander vechten. Zoals ze dat nu gedaan hebben in Sinjar. Uh, en daar trouwens veel succes hebben geboekt. Uh, en Wat ze dus willen is bijvoorbeeld training op het terrein van anti-explosieven. Bij de bevrijding van Sintjar zijn F-16's ingezet. Koenders vindt het een mooi voorbeeld dat de aanwezigheid in de lucht resultaat boekt. Dat denk ik zeker. Het is een lange weg. gaat niet in één dag. Maar zoiets is heel belangrijk voor de bevolking daar. Die is in feite bevrijd. Zijn ze bevrijd. Wat, zo, wat een mafketel. Oh. Ah. Ja, maar goed. Nu kunnen ze weer een paar minuten extra opzoeken naar uh, Defensie, Mick. Dat zijn de dus berichtjes. Ja. ja. Want dan wordt Defensie populair, toch? Als ze trainen. Zouden die militairen misschien niet uh, de... De grond van Shell moeten veiligstellen. Ja, ik, ik, weet ik, ik, ik, ik zie al, de, de, de, hier komt een nieuwe uh, videoclip van reclamecampagne van, van de luchtmacht. Ja. Hou je heel veel van mensen, <laughs> schiet ze dan dood. Ja, Bom, bombardeer met ons. Hou je van mensen, gaan we dan als mij en schiet ze dood. Ja, daar komen ze wel meer. Met andere woorden. Ja, sick. Sikke, sikke bedje. Gelukkig zijn we een bedje af. Weg, bedje. Wat hebben we nog meer? We hebben nog een heel klein beetje Poetinisme. Gewoon even tussendoor. Even vluchtig. Vluchtig Poetinismus uh, feitje van de BBC. Dit gaat over BBC. We hebben het te vaak over homo-hateren en Russen. Honden. Nou, dat is een beetje de. Maar vooral, <lacht> homo's. vooral homo's. Ja. En nu, nou, en... honden over de tijgers heeft je Maar we hebben het, het volgens mij in de show hebben we het een keer over gehad toen het gebeurde. Dus op een gegeven moment hadden ze. Hoe heet die uh, Apple-CEO uh, die doodging? Uh, uh, of homo, uh, of sorry, Homo is. Uh, de, uh, Koek. Tim Cook. Tim Cook. Ze, ze hadden een iPhone-stambeeld ergens bij de Universiteit van sint Petersburg, meen ik. En die was in één keer die was weg. Die hadden Echt, ze opgegooid. Op een andere plek neergezet. En toch? toen was het propagandabericht dat, uh, ja, omdat Tim Koek uit de, de, de baas van Apple, uit de viel kast kwam. is. onder Homo-propaganda. Dan hebben ze alle uh, iPhones, dus, dat met Homo, dus hebben ze dat weggehaald. Dat had het ding bleek voor onderhoud weg was. Ja. Dat was het hele bericht. Daar pakt de BBC even op door op dat standbeeld van de iPhone. Ja. gewoon even tussendoortje. Ja. Even this giant iPhone is unacceptable here now taken off the streets after the boss of Apple revealed he was gay. This is where the iPhone statue used to stand. Now there's this festive tree here and just an empty space like a new monument to increasing intolerance here. Human rights activists say that since the law banning so-called gay propaganda was passed, it's like people have been given a license to be homophobic. They say it's not just about artwork, of course. Homophobic attacks are on the rise. Are on the rise, hè? It is nog niet, not zien nog niet. je you know weet allemaal wat er gaat gebeuren, God. Het is nog niet zoals like hier in Amsterdam en zo. Of in Parijs. Ja. Yeah. in America. Amerika, waarom ook. Ja, precies. Zover is het nog niet. Dat was ook een tussendoortje. Oh, we hebben dit ook nog. Oh, Ja. Ik, doe, ik wacht even. Ik doe eerst deze. Frenchie's Toast. Ja. Niemand snapt dit. Ik ga het ook niet uitleggen. Maar ze zijn Toast. De Frenchies. Toast het. Toast het. Toast het. Ja. Ik weet niet waarom ik het zo genoemd heb. <laughs> maar dan komt het als ze nu... Ze hebben afgelopen week... Hebben ze een, een, een nogal heftig weekje gehad, de Fransen. Ja, er zijn een paar aanslagen gebleven ook. Ja, allemaal, paar, allemaal van die lone wolves en allemaal ja. die mafketels. Allemaal rare dingen zijn er gebeurd. Daar gaat het over. En? Problem, reaction, solution. Ik weet niet hoe je het in het Frans zegt. Reaction. Reaction. Solution. Solution. Ja. Die is er gekomen. Nou, nee joh. Fransen zijn bang te zijn. Fransjes bang. Fransjes de straat niet meer op. Ja, Fransen zijn geen Engels. Nee, Francis durfde het niet meer de straat op. Ja, die waren bangers kapot geschoten of kapot gereden of wat dan ook. Echt helemaal totale blinde ja. paniek. En wisten niet wat ze moesten doen. En dan komt je overheid met een oplossing. En dan is alles geregeld. Dit gaat even over de gebeurtenissen in Frankrijk en de, okay. de oplossing daarvoor. Goedenavond. Frankrijk gaat extra militairen inzetten na drie aanslagen in drie dagen tijd. Hoppa. Het Franse kabinet was vandaag in spoedzitting bijeen. Tien mensen zijn gewond geraakt. Er is één doden gevallen. Bij aanslagen die niets te maken hebben met elkaar... verzekeren de autoriteiten. Maar die wel leiden tot ongerustheid in Frankrijk. Van een kerstsfeer is op de kerstmarkt in Nantes niets meer over. Gisteren reed een man met een bestelwagen in... op mensen die hier gluwijn aan het drinken Dat is nou waren. Ze Tien raakten gewond, uh, van die vijf ernstig. Die de man probeerde te vergeven zichzelf van het leven te beroven. De procureur zegt dat het een geïsoleerd incident was, geen aanslag. Oh, ja. nee. Dat was ook de conclusie van justitie bij de man die zondag in Dijon verschillende keren op voetgangers inreed. Dertien mensen raakten daarbij gewond. En bij dit politiebureau even buiten toer is zaterdag een man doodgeschoten... nadat hij agenten had aangevallen met een mes terwijl hij Allahu Akbar riep. Allah oh, nee. is groot. Serie, uh... Daarom kwam vanochtend ook de ministerraad oh, okay, bijeen voor een crisissitting... Besloten is onder meer om de beveiliging van winkelcentra, stadskernen en politiebureaus te verscherpen. Tuurlijk. Correspondent Ron Linker in Parijs. Uh, Ron, volgens de autoriteiten gaat het om losstaande incidenten bij die aanslagen. Waarom leggen de autoriteiten daar zoveel nadruk op? Ja, de Franse regering zit in een lastig pakket, uh, Rob. Aan de ene kant probeert men de bevolking gerust te stellen... ...te voorkomen dat er paniek uitbreekt. Bijvoorbeeld door te benadrukken dat het inderdaad geïsoleerde incidenten zijn. Aan de andere kant kan men het ook niet bagatelliseren. Daarvoor zijn er simpelweg te veel slachtoffers gevallen. En dus zijn er veiligheidsmaatregelen ja. afgekondigd. Misschien ook wel om te voorkomen dat anderen deze geweldsmisdrijven gaan nabootsen. Wat is jouw indruk? Lukt het de regering om het publiek gerust te stellen? Maar kijk, de afgelopen Helemaal drie gescheid. dagen is het nieuws in Frankrijk beheerst door deze geweldsincidenten, uh, deze geweldsmisdrijven. Daar is natuurlijk geschokt op geregeer, gereageerd in Frankrijk. Hè? Met afschuw ook vanwege het brute geweld, de vele slachtoffers. Ik vond dat uh, er wel meer geweest In de gewenst, periode maap. dat IS Frankrijk openlijk heeft bereikt met Waar terreur aanslagen. Ja, zaterdagavond werd een man doodgeschoten die op zijn uh, Facebookpagina een IS-vlag had staan. Dus toen in de dagen daarna... die andere geweldsmisdrijven werden gepleegd... toen uh, was er bij een deel van de Fransen de vrees... dat het opnieuw om een terreurdaad zou gaan. En bij anderen is nog steeds de twijfel... of de Franse regering niet te snel heeft geconcludeerd... dat het dat niet is. Okay. Ron, vanuit Parijs, dank je. Dank je wel, Ron. Voor deze informatie, hè. Voor je fucking non-news. Nou... Non-nieuws, non-nieuws. Ja, misschien trek ik te veel mijn ademhoedje op... en luister ik te veel klokkenluiders... en ex-satanisten... en mensen die onder mind-control hebben gestaan en zo. Dat zijn er echt tonnen. Uh, mind-control werkt als volgt. Hè? Dat hebben we over trauma-based mind-control. Dit zijn echt van die, van die gestoorde gekken. Die gasten in Australië bijvoorbeeld ook, weet je wel. Ja. Die een verknipte jeugd hebben gehad. Uh, trauma-based mind-control werkt zo dat je... Een andere persoonlijkheid creëert. En die kan je overnemen. En die andere heeft het geen eens door. Die is gewoon toeschouwer maar die heeft het helemaal niet bewust door. Ja. Dus je kan gewoon iemand. En ze hebben daar ook verschillende mensen allemaal rondlopen. Waar ze dat mee doen. Dat loopt in de ronde. Voor als het geval nodig is, kun je zulke mensen gewoon even prikken om. Hoppakee. Ja. En je gaat iets doen. Waar je echt totaal. En ik heb wel eens uh, interviews gehoord met, met ex MK Ultra soldaten. Die dan. Uh, die dan ergens, echt letterlijk ergens midden op straat of ergens wakker werden. En dachten van, ik ben vijf dagen kwijt. wat de fuck heb, heb ik gedaan? Um, in, in, in één week drie van dit soort gasten. Die met een, eentje met een vrachtwagen die je inrijdt op een menigte. Het zijn van die dingen dat ik denk van, als je dan toch iets wil doen uit naam van Allah El Akbar. Waarom dan met een... Ja, mijn, mijn, wat ik er een beetje mee heb is... is volgens mij wordt het, worden er wat Frans uh, een ultra ...patiënten ja. uh, getriggerd of zo... ...om iets te doen. Ja, het zijn inderdaad rare aanslagen... ...dat je ik mee is. Ik heb er totaal geen bewijs voor, hè? maar ik, ik vind het... ...de laatste weken is dit echt de rode draad. Dit, is, dit gaat dan even over Frankrijk, omdat het drie waren... ...maar je had Australië en je hebt nog een aantal plaatsen gehad... ...waar echt, echt dingen gebeurd zijn... ...dat ik denk van... oké je hebt gekken? Helemaal mee eens. Maar nou, dat je nou in een twee weken tijd overal ter wereld... ...alle gekken tegelijkertijd opstaan en denken van... Laten we eens iets heel geks gaan doen. Canada hebben we nog gehad en zo. Ja, dat is Eén van Dat vind ik te toevallig. Ja. Hier wordt gewoon wat getriggerd en wordt een agenda uitgespeeld. Nu in Frankrijk staat het leger gewoon op straat. Met blauw. Het voor ja. elkaar. Het ja. is dus geen blauw meer, Groen is op straat. We een stap verder. Ja. Ja, het. Eh... is een hoop agendas heel goed uit. En wat ik me dan bedenk. ze we hebben nu Australië gehad, Canada, Frankrijk. Ik miste nog eigenlijk twee op de lijst die echt grote maatjes zijn. Met uh, VS. Yes. Dat zijn wij en uh, Groot-Brittannië. Ja. Groot-Brittannië is niet, niet, niet iets groots gebeurd. Ja, en die hebben natuurlijk al die slachterijen gehad en alles. Uh... Ja, die hebben toen die gek gehad. Die, ja. die neppen met die, met die ja, bel. Ja. Stond te zwaaien. <laughs> en die metro dingen. Of wat was het toen? Bussen. Bussen waren het ja. Die Londense dubbeldekkers. Ja. Die hebben natuurlijk al een postie gehad. Dus die zijn al zo. Ik, ik, ik vrees haast. Dat ben ik ooit aan de beurt hè? Dat we hier herven. weet uh, die gast die toen die, die skype eh terrorist? Uh, uh, uh, Jeroen Ja, dat, is, dat die gast uh, iets kan doen. Eh, weet ik veel. Die terugkomt. Het ligt wel in de lijn van de Als ze dit Dat doen ze meestal. Als ze iets uh, heet willen houden, dan blijf je maar. Frankrijk was aan de beurt. Maar ik komt er ook aan, hè Ja, nou, wie weet je, het is hoe groot het kan mij raakt. Groot? Want wij zijn de enigen die dit eh uh, Ik wil je uitdragen die niet bang moet zijn, weet ik ben ook niet bang. Nee, jij niet? Nee. We hebben luisteraars. Die zijn ook niet bang. Ja, sommigen. Durven ons te luisteren. Nee, ik weet van sommigen dat ze bang zijn. Dat is waar. Ja, dat is waar. Maar dat zou ik me niet doorvertellen. Nee, maar. Oké, okay, ik, ik, ik, heb, ik heb getwijfeld om het volgende vorige onderwerp te schrappen of toch te draaien. Ba op basis waarvan? Op basis van onze hoofdterrorismebestrijding dik schoof hoe jij hem altijd noemt, Dickie, kut dikke kut. Ja. Omdat ik hem weer een beetje zat ben. Ik ben hem zat. Ja, ik, ik ben er echt zat. Ik heb er meestal van. Ik denk het is kerst. En Dick heeft eigenlijk wel eindelijk een keer nagedacht over iets wat hij, wat hij gaat zeggen. Hij is een soort kersttoespraak van Dick. Ja, eigenlijk wel. Dat moet ook warm gehouden worden. Want Dick moet elke twee weken een keer komen. zeggen jongens, oh. oh. Ja. En weer wat nieuws ontdekt. Weet je? Vrouwen gingen allemaal massaal erheen. Heeft een keer... hij heeft van alles lult, hè? allemaal onzin. En maar nu komt hij weer met iets. Ja, hij moet ons een beetje bang maken. Wat heeft hij? Ja. Zal maar maar gewoon draaien? Ja, doe maar. En we mogen gewoon door Dick heen kankeren. Mensen thuis ook hè. Gewoon als je dit hoort gewoon, gewoon kanker even tegen je hond. Of, of als ze stof werkt. Ja, of doe iets. Nee, stof Je moet wel even gewoon interactief bezig zijn maar met Dick. <laughs> Dat verdient Dick. Dit is kerst. Dick heeft ook kerst. Ja, helaas wel. tegen onteren het ook is. De dreiging van aanslagen in Nederland is nog steeds substantieel. Lang was het idee dat vooral terugkerende jihadstrijders het gevaarlijk zouden kunnen zijn. Maar nu blijkt dat radicale jongeren die sympathiseren met IS en worden tegengehouden... juist het grootste gevaar vormen. Oh. Dat is de waarschuwing van de Nationaal Coördinator Terreurbestrijding... Het, het jihadisme als dreiging is eigenlijk in de loop van dit jaar... Uh, zeker niet minder geworden, eigenlijk iets toegenomen. Maar praat mensen na? Uh, die dreiging is ook diffuser geworden. In het begin van het jaar hadden we het heel sterk over de terugkerers. Nu hebben we het yeah. over terugkerers en geradicaliseerde jongeren en eenblingen. En dan gaat het bijvoorbeeld om mensen van wie het paspoort is afgenomen. om te voorkomen dat ze naar Syrië of naar En Dan in worden ze boos, dan gaan ze aansluiten. Gaan ze aansluiten. Het afgelopen jaar 55 ja. keer. Dat zeggen we altijd, Laat 55 gaan. ingenomen paspoorten zijn van twee gezinnen hier uit huizen volgens justitie ja! is het dus op het punt om naar Syrië af te reizen. Inmiddels is de groep die op deze manier wordt tegengehouden... bijna twee keer zo groot als de oh, ja, teruggekeerde strijders. Deze strijders zouden bij terugkeer aanslagen kunnen plegen. Maar volgens de ja, terrorisme terrorismebestrijder... vormen zeker ook degene die worden tegengehouden een groot gevaar. Dat betekent dat we ook uh, radicale jongeren, eenlingen... Die een gevaar vormen. Hij frustratie, hij zegt inspiratie, veel als risico op het Daarmee hebben. Dus daarmee dus de bus afzetten. Het is een beetje geworden. Alsjeblieft, de, om... de boel op Het ja. En een om hier effectief tegen op te gaan. Blazen de op het paspoort. ...in Canadese Ottawa militair doodschoot oh. bij het parlementsgebouw, was ook het paspoort ingenomen. De oh. zag in een museum in Brussel werd gepleegd door oh. een teruggekeerde jihadstrijd. Oh. Dus Dat kan ik wel Er vier mensen ja. omgeven. In vorige week ging het om ja. een psychisch gestoorde éénling. Die zich liet inspireren door IS en het kalifaat. Ik ga het een keer, gelijk. lijkt me. het nodig is, het nodig om over ja, in de gaten te houden. En dan praat je toch snel over een aantal. Uh, in, in uh, honderden waarvan we ons zorgen maken. als van die zouden net die tip over een kunnen maken. naar het gewelddadig extremisme. Het is een trieste bokkelen. van een aantal duizend sympathisanten. die zich verder weg van dat proces. Maar het ziet er ook niet uit als een mens. Politie, justitie en de AIVD hebben inmiddels de handen vol aan het in de gaten ja, de houden van deze groeiende, groeiende groep. Dat is niet goed de gezinnen in huizen nee. zijn inmiddels weer vrij Ik heb ze zeggen dat ze helemaal niet van plan waren om naar Syrië af te maar rijden. Helemaal niet van plan. Het openbaar ministerie moet nog beslissen of ze daadwerkelijk vervolgd worden. Paspoorten innemen is dus een middel, maar de vraag is natuurlijk, wat dan? Oh, wat dan? Hoe doen do andere landen in Europa dat? Wat is interessant? Daar. Hoe doen andere in landen? In Denemarken willen ze paspoorten afpakken van mogelijke jihadstrijders. Maar strijders die terugkeren en geen misdaden hebben gepleegd, krijgen daar wel hulp. Je kan een cursus. Dat in Groot-Brittannië, daar kan een verdachte jihadganger zijn paspoort kwijtraken of een reisverbod krijgen. In Duitsland mogen paspoorten ook worden ingenomen, maar niet de persoonlijke identiteitskaart. En daarmee Frankrijk. kunnen Duitsers bijvoorbeeld nog naar Turkije reizen. De tussenstop voor veel Syrië- en ja, Irak. Een halbazeloplossing. Nou, Frankrijk. Frankrijk. Paspoorten kunnen alleen bij grote uitzondering worden afgepakt. Maar, voor maximaal zes maanden. Met hulplijnen voor bezorgde ouders Milplijn. of vrienden proberen ze Jiraatgangers op te sporen en tegen te houden. Daarom gaat er weer die functies van mis. Dus. De advocaten van Nederlandse verdachten vinden dat het afpakken van het paspoort een paardenmiddel is. Het werkt natuurlijk behoorlijk stigmatiserend. Deze, hè, laten we zeggen dat je iemand die uh, niks, niks, niks in de zin heeft uh, en van een bepaalde gezin... Te is. plaatsen de, de boel hierop, lul. Uh, ja, die, die, die ben je dan eigenlijk toch eigenlijk aan het vertellen van we hebben jou in de gaten. Kan wel stigmatiserend zijn. Uh, ja, he? Je zegt ook we in de gaten, gaten. Dan zijn. We even, ja, ik nee, moet het nou nee, doen, want ik heb niet veel tijd meer. In totaal zijn er nu 168 Nederlandse strijders naar Syrië vertrokken. En daarvan zijn er 19 omgekomen, 33 zijn er weer terug. In 33! We terug. Magic 33. Die pakken we toch even mee. Of het kan toevallig zijn dat er al die nieuwsberichten altijd, altijd ergens 33 staat? Kom. <laughs> ja, is dat kan! Dat kan. Er zit er een paar keer bij dat ja. het gewoon echt zo is. Dat het gewoon echt 33. Ja. Maar in dit geval is het gewoon. Poe, man. Flik erop. Zo. Zo, dat was een dik kut. Hè, hè? Nou, die hebben we ook al gehad. Oh, alleen maar technieuws. Technieuws. Technieuws. Technieuws. En nu is maar de minst boeiende. Ja, we hebben niet voor niks een week vakantie straks, hè? Het is gewoon echt. Echt gewoon niks. Nee, ze hadden uh, vrijdag, zaterdag, zondag, ze hadden wat, wat leuke dingetjes. Dinsdag hadden ze een witwasdagje. Ja, dan moesten ze even alles eruit pleuren. En voor de rest is het gewoon echt schaapnieuws. Het is echt verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Het is vooral... Uh, en er zijn mensen die ervan houden. En, en er heel veel mensen die ervan houden. Maar van die sentimentele kut tv. Ja, het is erg dat er tien jaar geleden een tsunami was. Ja, verschrikkelijk voor die mensen. Maar moet je dan nu tien jaar na dato... De hele dag door op NMS live. RTL live. Moet je dan de hele dag door... Indonesische en Thaise en vrouwtjes... en weet ik het wel allemaal... Uh, laten huilen. Ik vind het een beetje... Ik denk van niet. Ik vind het een beetje... Ja, een het vind. is uh, uh, emotionele porno. Ja. Ja, het is erg. Maar het is ook tien jaar geleden... en, en Ja, het, wat jij zegt. Het is echt die kerstdingen. Daar werkt het glazen huis ook zo op. Gadverdamme. Zo. Dat is eruit. Zo. Maak van jou geen moord, hè? Ja, ik dacht in het begin van de show... moet ik niet echt heel lullig doen over de kerst. Want dan luistert mijn familie nog. Ik denk op de Gisteren zat hij hier gezellig te doen. Nu zijn ze lang afgehaakt. Denk, dan zitten ze weer tussen twee. Draak. Kerst is Zit... een draak. Ja. Ik ben een draak. Ik ben een kapot, mee. Ik, ik, ik, ik ben er niet in vandaag. Nee? Ik ben echt kapot. Ja, ik ben gewoon innerlijk moe. Van kerst. Ja, dat is ook geestelijk dodelijk. Een dag met je familie doorbreken, dat Het is klaar hoor. Ja. Dat is voor van mij nog wel mee? Ja, en het eind van de dag ben je nog bijna maar... Ja, dan moet ik al die, al die hele show nog produceren, editen, ja, ik Intro's maken. Een, ik ben op mijn bed geploft en. Uh... Ja, Joost, ik weet het, het is zwaar, het is zwaar, maar we hebben binnenkort vakantie. Gelukkig. Ja, Jij dan. Maar ik, ik moet elke dag nog wat nieuws volgen en zo. Ik ook, ik volg het nieuws ook wel. Maar we zenden niet uit. Um, Technieuws. Ja. Snel dan even klaar zijn hier. Met taart vreten. taart gegeten. voor Dat is verschil. Waar zou het over gaan? Vensterkoop. dan gaat het gaan zeggen over Twitter, Facebook of een van die andere dingen. Instagram. Instagram. Instagram. Ja, we gaan het over. Ik weet niet, of Instagram is precies. Ik ook niet. Of volgens mij foto's delen of zo. Oké. Ah, nee. Maar dat doe je toch ook op uh, Facebook. Ah. Mensen. Ja, ik, ik weet het ook niet. Ik vind het ook onzinnig. Ja. <laughs> Maar je hoort het steeds vaker. Instagram, Instagram. Ja, nou is, uh... Volgens mij is dat gewoon foto's delen of zo. En dan een scheidlollige tekst onder zetten of zo. Nee, ik weet niet, Ik ben blij dat ik het ook niet weet gewoon. Nee. Maar je schijnt daar dus mensen die, die daar wel op geilen. Daar hebben ze iets voor. Daar heb je broodjes voor. Kun <lacht> je fans kopen. Ja. En dan gaan dus had... mensen naar jouw foto kijken. Die je niet kent. Ja. En dan nou, vind van, je dat wel, wel. Ja, je kan dat doen. Maar bedrijven doen het ook heel veel. Om een bepaalde groep te krijgen. Zodat je... Ik, veel, ja, ik, ik snap die hele denkwijze niet. Dus... Dit is voor mij ook allemaal zoiets dat ik denk van dit is de wereld van vandaag de dag. Maar ze zijn erachter gekomen. Eens in de zoveel tijd. Halen, ze noemen bijvoorbeeld Justin Bieber. Die heeft er ook een miljoenen. kwijtgeraakt ja. graag op één dag fans. Ja. Omdat ze dan één keer in de zoveel tijd houden Instagram of Twitter of Facebook jou een schoonmaak. En dan, dan halen ze er weer weet ik veel van die accounts. Weg? Die pleuren ze in één keer weg. Dus dan heeft hij zo'n artiest dat in één keer een, meer dan een miljoen minder volgers. In één klap. En ja, nou, eigenlijk non-nieuws, maar ja, we draaien het gewoon maar. He? Als je ja, miljoenen volgers hebben ze op de sociale media: de internationale supersterren, bijvoorbeeld de muziek en de sport. Er komen af en toe wat fans bij, en dan gaan er weer wat af. Maar wat is er aan de hand ja, als 100.000 volgers ja. je in één keer niet meer die leuk die vinden? Nooit dat dag. wordt schoon schoongemaakt. En dat gebeurde vandaag bij het populaire Instagram. Zanger Justin Bieber verloor 3,5 miljoen volgers vandaag. Okay. Beroemdheid Kim Kardashian verloor er 1,3 miljoen. En zangeres Beyoncé raakte er 800.000 kwijt. Veel van de online populariteit is maar schijn. Huh? Niet alleen bij de sterren. Nee, je bent niet, niet zo meesteren. actief op sociale media en hebt dus maar weinig volgers, fans en oh, likes. Oh, oh, Daar kun je iets aan doen. Oh, so, what happens when you buy Facebook fans from us? It's very simple actually. Using proven and completely natural and safe methods, we'll begin sending hundreds of thousands of people. And keep sending them to your fan page until you've gotten the number of fans that you've ordered. Handel in populariteit. Het is big business, ook in Nederland. Geen van super deze ziele. bedrijven wil die handel toelichten voor de camera. Ja. Yeah. These are real people who are actually active Facebook and social network users. This zieler, not only human, but super responsive because they've actually chosen to become a fan of your page on their own. Well, with a little nudge from us, of course. Fans mm. te koop, een digitale kat in de zak, zeggen veel online marketing experts. Dat mensen s bijvoorbeeld gaan een e-mailtje krijgen. Als je deze 100 pagina's vandaag lijkt, dan heb je daarmee weer een paar euro verdiend. Een populariteit voorwende die je niet echt zelf hebt opgebouwd. Het is een soort facelift, een cosmetische ingreep. Mensen doen dat misschien om, hè, in de hoop dat als ze een snelle groei laten zien... dat mensen gaan kijken waarom er een snelle groei wordt gezien... en dat mensen zich daar dus weer bij gaan aansluiten. Dat is meer die groepsdynamiek. Het werkt hè, misschien heel even, maar als je vervolgens maanden achter elkaar... veel te hoge bedragen betaalt om te adverteren... Op een groep waar je niks aan hebt, dan denk ik dat die lol er heel snel af is. Het devies voor het verwerven van online populariteit in marketingkringen. Echt aandacht trekken. In contact treden. En luisteren naar wat er tegen je gezegd ja. wordt. Eigenlijk net als in het echte leven. Oh, net echte keer hey. vakantie. mensen vergeten. Dat zijn mensen vergeten. Weet je nog hoe het vroeger was, Benk, in het echte leven? Ja, ik weet het nog. Heel veel mensen zijn echt vergeten. Ja. Ik merk het echt elke dag weer. Je ja. zit tegenwoordig op Facebook. Vergeten vergeet het ook steeds vaker. hoor. Zeg maar, maar in die virtuele wereld, hè? Je brengt het nou zelf uh, op. Hoe bevalt het op Facebook? Ja, ik, ik, doe, ik doe er niet heel veel mee. <laughs> maar We zitten ook wel eens een urenlang te surfen, allemaal foto's en allemaal van uh, te kijken en zo. En dan, dan, dan kijken die we, we, ah, die, heeft, oh, die is ook oud geworden of die is. Ja, uh... lang is het overdreven. Ik zit wel eens te kijken. Ja, dan, je kijkt, dat, dat, dat doe je. Dat is ja, even dat lang. weet ik. Even ik heb ook Facebook gehad, daarom zeg ik. het. dat komt, kom, maar dat komt kom, kom, onderin. Gaan ze dus een lijstje in je beeld met mensen die je misschien ook kent? En er zitten alle bekenden tussen. En dan ga je toch even kijken. En dan, fuck, heb jij ook op? Ja. En dan ga je even kijken in de kop. Ja, ik merk dat dat was een van de momenten dat ik bij mezelf dacht: Wat fuck ben je aan het doen, man? Dat ik ergens op een foto zat van iemand, zijn nicht en daar de broer van en daar de buurman van en daar de, de neef van en daar de oom van en weet ik veel En, en daar het ja, zusje van. Je. En dat was echt een ontzettend lekker wijd. En dat ik dacht van: Waarom zit ik hier naar te kijken? <laughs> Ik ga niet ja, heel, heel, heel, heel vreemde mensen kijken. Nee, maar die kennen al via via. Ja, weet ik veel. Je komt er... één. Hey, ik weet het ook niet. Ik dit, zit je er één keer op. Die vriend van ons van de week deed het ook. Dat hij ineens zei van... Kijk eens, ja, ja. die is oud geworden. Dat ja. was een nichtje van de oom van weet ik veel wie. Van zijn ex. Ja. Ik nee, van... Hoe de fuck kom jij? Dude, dan kom jij op die vagina. Zoiets. Fans te kopen. We hebben nog één nieuws. En dan, dan gaan we schuiven ermee uit. Het, ook, het zwaar is uitzending. zwaar uitzending. Dan moeten voordat voor het mij uitschijnlijk nog iets belangrijks doen. Ja? Ja. Eerste nieuws. Gatselaars. We zijn voor onze die fans dat, is, dat neem ik aan als ze dat zijn. Daar hoop ik voor ze. Maar eerlijk zijn. Zonder net die luistert. Die leven weinig voor. Nou, dat is niet oogelijk saai. Ja. Dan trap je in al die, uh, die schijtmedia Of alternatieve media. in is en pot nat. Je trap er allemaal dan in. Mensen die dit niet horen trappen in die, in die shit. Ja. Of ja. Ze... Die denken, hey, Beyoncé heeft uh, een miljoen volgers. Dan blijkt een 17 te zijn. Ja, die gaan roepen Martin Vrijland naar. Veiland naar is het is allemaal hoax. Het is weer een hoax, hoax. Niet waar, het is allemaal hoax. Dan hier, Dan hier. Het laatste nieuws dat je hebt waar? want het laatste is ook wel echt een, een, een eye opener Contactloos betalen gaat over. Blijkt toch niet zo veilig? Blijkt toch niet zo veilig, hè? Gek, hè? Ah, ja, gek. gek. Een heel kort berichtje wat ze even heel snel tussen al die cast crap doorheen deden. Ik zat even draaien. ABN Ammo heeft 430.000 betaalpassen vervangen omdat ze niet veilig genoeg waren. Het gaat om passen waarmee contactloos kan worden betaald. Van die passen kon op afstand de pingcode worden achterhaald. Volgens ABN Ammo is er geen geld gestolen. Toch besloot ABN alle passen voor de zekerheid te vervangen door veiliger exemplaar. Nou, fijn. Fijn van ze. Dus dat ze dat het gewoon nee. gedaan hebben. Dat. Had ik niet verwacht dat ze dat fout zou kunnen gaan. Nee nee. Nee. nee. Je denkt dat het techniek is, is er voor ons. Oh, fuck dan Ja, maar wat erger is, gewoon, mensen blijven dit gewoon doen. Echt. Mensen kikken erop. 17 miljoen inwoners. 16,5 miljoen uh, die hier om doen. Blind. Het was je ook bijna opgedongen. Hè? Ik, ik had altijd, vroeger had je gewoon een pinpas. En toen vroegen ze op een gegeven moment ook bij mijn pinpas een chipknip had. Ach, ja. Die wou ik niet. Nee. Dat kon ik speciaal, kreeg ik een pasje zonder chipknip. Dat is ook een mislukt experiment. Maar dat kan tegenwoordig niet meer. Ja, maar hij zit nog wel op mijn pas. Mm. Ik hou er niet van van chips en alles. Nee. Nee. Nou, wend er maar aan. Soms kun je er gewoon niet omheen. Identiteitskaart of iets of wat dan ook. Komt er soms niet omheen. Nee. Moet je je vinger afdruk geven? Ja. We zijn er alleen. Ja, als het is dan word het maar. We hebben het gered, man. We hebben het gered, mee. Oh. Oh. Ik denk dat er uh, uh, drie luisteraars zijn... die we in het bijzonder voor dit jaar... want het is de laatste uitzending van 2014. Ja. Drie luisteraars zijn... die we in het bijzonder even moeten bedanken. Dat zijn namelijk de drie don donateurs. Oh, ja. ja, En uh, er zijn drie mensen... die zijn zo vriendelijk geweest... om ons een, uh, een bedrag uh, over te maken. En dat zijn, uh, ik zal je voornamen... dat zijn uh, Jan... Vooral Jeannette ja. en uh, Juri. En die hebben ons uh, financieel gesteund. En van dat geld zijn hele belangrijke dingen gedaan. ja daar ja. Ja. zijn servers van betaald. Er zijn, uh, uh, uh, vooral veel bied van haal. Ja, maar ook gewoon. Uh, wat denk je, wat kost een website? Ja, ik krijg nou best... weer een mailtje dat we vol zitten. ja 20 ja. uur per week werk ik eraan. Plus en... alle serverruimte en shit. Ja. ja. Dan mogen we af en toe wel een keer een zak pillen halen bij Rines op de brug. Ja, ik vind het wel netjes dat deze mensen in ieder geval uh, gedaan hebben. Ja. Dus bedankt. Dankjewel, mensen. Ja. Moet je het nog raaien of, of, of, of heb je het al geraaid? Het eindnummer. Je hebt het al geraaid. Ik gok dat het John spelen. Lennon is. We kunnen we wel de... spelen dat we niet geraaid hebben. Maar... Ik gok dat John Lennon is. Ik denk ook dat het John Lennon is. Want er is nee, er eigenlijk nee, maar één kerstnummer. Nee, ik kwam je binnen en ik had als, als, als, als hint van mij had hij voor de Eindture, had hij de enige mogelijke kerst eindtune. Cast met ...waarom ik onmiddellijk... ...Witte uh, uh, Kerst van André Hazes noemde. Nee, die is het niet. En dat had, die, het... Die, had, die had er nog een kunnen noemen. hoor. Het is misschien een beetje mal... ...maar ik ben gewoon... ...een kerstbal. Bert en niet. Ken je niet? <laughs> ken je dat niet? Nee, ken je. ik Ik zat eerst te twijfelen aan Ernie... Met, met, met, uh, dat hij een kerst, ...die zingt omdat hij een kerstbal is, tegen Bert. En dat maar hij een zin. beetje mal is. Dat wel gezien. Jammer. Hoe hij? Doe twee. <laughs> Heb je hem? Ja, Ik kan het opzoeken. zoeken. Als mensen nou toch luisteren. Je wel een hele lange zoektocht mee. Nee jong, ik heb hem van de week geluisterd namelijk. Dus hij moet in YouTube gewoon staan. Of, of wil je niet Better Union Ik wil graag Better Union hoor. Ik ben gek op Better Vallen <laughs> Val op Ernie. Ik wil me gewoon niet trouwens. Hij is in Nederland. Hij kent niet. Hoor je dat? Live in de uitzending. Het en Ernie kerstbal komt ie ik wel <laughs> ja mensen extra iTunes. extra eindje met Ernie en dan John Lennon ja wat een lijst ja misschien komen ze nog even terug dan <laughs> dat is prachtig ik sta bij de kerstboom vol kersjes en slingers en ik keek naar zo'n glimmende bal ik keek heel voorzichtig bleef er af met mijn vingers ben veel te bang dat die kapot knappen zal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 Rijksjes die geven een schitterend licht. Vervachtig. Het schijnt heel leuk in mijn bolle gezicht. Het is misschien een beetje man. Ik staat hij in die ballen tegenwoordig? Ja. Een kerstbal. Ben jij een kerstbal, Ernie? <laughs> is het die? Laat mij er maar eens even kijken. Mm. Hé, hey, Ernie, moet je zien. Het goed jij dat het in het begin die kerstbal niet. Die ik ben die kerstbal. Kijk, <tot> zelf maar. <tot> Leukie? Je? Als je met je gezicht vlak voor zo'n bol gaat staan, dan komt je gezicht erop. Ja, oh. Nou, mag ik maar even op bed. bed. Ja, weg. ja. Want ik heb het uitgevonden. Dan gaat Ja, dat, dat zal wel, ja. Ik ben een kerstbal. Ik hang in de kerstboom tussen andere ballen. We hebben het heel leuk, d'r... Met z'n ja. allen, we houden ons rustig, want we willen niet vallen. De keisjes die geven, een schitterend licht. Dat schijnt heel leuk in mijn bolle gezicht. Het is misschien een beetje moe. Maar nee, ik ben een kistboom. Nou, mag ik weer, Ernie, gaat zij oh, vooruit. Pert, ja. als jij nou die bal de nest neemt, die is het een beetje lang leper. Dat is meer zo'n peer. Dat is op jouw gezicht. Een zeg je, Lef. lijkt mijn hoofd op een pier. Nou ja, <tie> ja, goed ja, ik kijk dan wel in die lange bal. Maar dat jij ook beter in een andere bal kijkt In plaats een van die bel. ronde. Dan, kijk een in die platte bal daar, daar past jouw hoofd goed in. Want jouw hoofd lijkt een beetje op een mandarijntje. <tie> als, als jij zegt dat ik op een pier lijk. Ja goed, daar gaan we dan mee. Ja. Wij zijn een kerstbal. Oh, mooi, ja. We hangen in de kerstboom tussen de andere ballen. ballen. We hebben het heel leuk daar.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 ja, ook een mooi inzicht in jouw persoonlijke muziek. Ja, of ik nou zo ziek in mijn hoofd ben dat ik bij kerst meteen op dit nummer denk. Ja, dat is... Andere mensen denken aan Joep van Teeth met Flappy. Maar dat vind ik een schijtnummer. Dat heb ik te vaak gehoord. Maar dit, ik dacht van een keer van, ik bracht vroeger in de begintijd van uh, hitzone. Had je dan allemaal hit-explosie, weet je ik ja. van die verzamels ze deze uit. Illegaal. Ja. En dat deed we ook aan het einde altijd een grappig nummertje. Daar hadden we toen op een gegeven moment de kersteditie dit, dit nummer hadden we gevonden. Hij is prachtig. Ah, is goed. Misschien ziek. Dat je dat leuk vindt, maar. We zijn ja ook ziek, mee. Ja. Zal ik dan nu de einde, echte eindtje maar draaien? Ja. En dan zijn we 8 januari no weer, weer terug. Ja, 8 januari no dan. Uh... Met onze verjaardagshow. <coughs> ja. Ga ik jij gaat 36, Mick? Ja. Oeh, jij 43. Ik ben 35, hoor. Hmm. 36, joh. Binnenkort, eh, uh, assederen. we toch allemaal. Huh? Zie je? Gina zegt het ook. Ja. We gaan dus er de... net nog even een belangrijke boodschap voor ons. Ja, en John is er ook weer. Het is gezellig de hele uitzending al hier. Het ja, heel... wel inmiddels, van... <laughs> suik die even. Oké, okay, oké. Okay. Maar hij was, hij is natuurlijk. Hij was, had zich voorbereid... ...dat weer Peter de Vriester zou zijn. Ja, dan, die, En die is er nou niet Je mee. ziet dat hij een stuk ontspannen... ...maar dat sinds Pimsy uh, erbij gekomen is... ...is hij toch een beetje bang geworden. Houden we zo. Houden we bromsnoer. Dan gaan we nou echt weg. Hé, hey, tot volgend jaar de ballen. Ja. Oh ja, tot volgend jaar. Dat klinkt leuk. Tot volgend ja. jaar. Ja. Fijn uiteinde. <laughs> so this is Christmas... And then what have you done? Another year over, and, and you want to just come. And, and so, so, this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones. They're Ze, hij is ja. Dat het enige is een jammer. Oh, sorry, joh. Ja, dat, niet dat weet hij ook wel. Hij oh. ziet toch ook op tv wat uh, Joko tegenwoordig allemaal doet. Ja. Oh. Spoord niet. Nee. nog beter. Yeah. Ja, het is een paard nummer, ik vind het stukje bij John heel heel ja. mooi, maar. Ja. ook als hij zingt, komt ze onder. Welden de paus nog met christenen in een Iraaks vluchtelingenkamp. op de vlucht voor het geweld van IS. Hij vergelijkt hun situatie met die van Jezus in de nacht van zijn geboorte. Dat is toch om te janken? Eenheid zonder verscheidenheid is verstikkend. Verscheidenheid zonder eenheid is loszand. Nederland is meer dan 17 miljoen selfies. Weet u, wat zijn we een ongelofelijk goed land. <laughs> Net neat life. So, so this. Is